Een hele goede avond allemaal. Je luistert naar Aloha Radio. Aloha Radio, jouw zender. Radio is elke woensdag en zondagavond in de lucht vanaf 8 uur see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 They knew their love would last for all time Her long blonde hair had turned to silver But he was there still to hold her With love in his eyes He looked at her and smiled Looking back on the memory. Yes, they've had a few Looking back on the memories And things yet to do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 Of the biggest mistake uh, in all the land But I don't wanna A million times a day. When I think of you, when I think of you. A moment gone too soon. When I think of you, when I think of you. side of the devil, of the angels, great God himself, of the human race, he said that he had closed a holy door, and had thrown the gate towards a young that the door would never bring in again, so they would be, would be the home man. now we must unite, unite ourselves, we must unite ourselves for freedom and work, now we must unite, unite ourselves, we must unite ourselves for freedom and work. I do not care I do not care do not do not care not care who you are. I do not not lâcheté ne nous appartient pas l'hypocrisie ne nous soyons un man. mal pourtant de notre royaleté pourtant solidaire de notre réalité. Ja, Power in me, power Is elke woensdag en zondagavond in de lucht vanaf 8 uur. Het is tijd voor plezier met DJ Jaap. Ready? Nice job. Congratulations, Lowell. <laughs> Terrific, Lowell. Really good. Ladies and gentlemen, thank you so much for flying with us. On our final approach, please make sure your seat backs and trays are in their upright and locked positions and any carry-on bags are stored on the floor beneath you. We should be on the ground shortly. Allo Radio, mijn, ons, jou. Is tijd voor plezier met DJ Jaap. Is elke woensdag en zondagavond in de lucht vanaf 8 uur. ...bij uh, Tijd voor Plezier van uh, DJ Jaap. En uh, natuurlijk uh, met uh, straks als vaste gast Jacco. En uh, ja mensen, luisteren naar een non-stop uh, programmering bij Tijd voor Plezier. En uh, kijk, we hebben weer wat nieuwe jingles. Uh, nieuwe jingletjes. Ik zal even de muziek wat... Oké, okay, goed. Um... Ja, okay. goed. Ja, oké. Goed. Kijk, even de muziek, het is een beetje storend. Op de achtergrond uh, krijg ik niet zacht genoeg dat het al hoorbaar is, maar het stoort een beetje door uh, mijn stem heen. Goed, het is uh, vandaag zondagavond 2 november 2014. Je luistert net Tijd voor Prisia. Met DJ Jaap en straks komt Jacco er ook nog bij en uh, ja, we kijken wie er nog meer gaat bellen. Hè? Zo, dus de Skype staat nu open: DJ.jaap, dus dj.jaap is het Skype-adres en dan kan je bellen en als je liever wilt zetten via de Skype kan dat ook. We hebben geen uh, chatpagina, we willen weten met wie we chatten, dus via de Skype kan dat als je liever niet wil bellen, maar je kan ook gewoon bellen via Skype. Daar kan je gezellig meedoen. Uh, en uh, ja, Jacco uh, heeft straks weer iets uh, te vertellen. En dat zenden we uit in twee delen. En uh, vlak voor de uitzending uh, heeft hij mij dat uh, opgestuurd. Twee bestandjes. En die duren best wel lang. Dus uh, we zenden straks deel 1 uit. En dan uh, wat muziek er tussen door. En dan deel 2 maar dat gaan jullie zo horen. Dus uh, mensen steek van wal als je behoefte hebt om te bellen. Dat kan. Dus uh, dj.jaap is het Skype adres. dj.jaap ofwel dj.jaap. Allemaal kleine letters. Dus uh, heel makkelijk. En uh, goed... Oké, okay, um, ja, zoals ik al zei, ik heb uh, vijf nieuwe jingles uh, laten maken. En hé, hey, kijk wie belt daar hier? Zeg, we gaan eens even kijken wie het is hoor. Nou, ik ben benieuwd. Goedenavond met uh, mijn Jaapie. Hallo, Jaap. Hey, Marcus. Hoe maakt u het? Ja, gaat uh, goed, gaat uitstekend. Dat is mooi om te horen. Ik dacht, uh, het lijkt me gezellig om weer eens een keertje te bellen. Ja, leuk man. Ja, een ja. tijdje geleden ook alweer. Ja. Dus uh, ja, ik, ik heb uh, nog wel de Halloween-uitzending teruggeluisterd nog. Oké, okay, leuk. Ja, Ja, ja was erg leuk met al die verhalen. Ja, dankjewel. En uh, ik, was daarna nog, ik had namelijk ook nog eventjes uh, met Halloween nog eventjes naar Guus geluisterd. Mm -hmm. uh, vanaf 11 uur was dat, geloof ik. Ja, ja. Ja, dat was, uh, ja, ik heb ook af en toe een beetje zitten switchen tussen Hallouwe Radio en Ridder Radio. Ja. En, en per toeval, dat is gewoon toeval natuurlijk, begonnen we allebei met hetzelfde liedje in het programma. Ik, denk, hè? ik dacht, oh. nou misschien straalt hij mijn, mijn programma wel uh, door, weet je. Oh, dat maar, is wel we, heel apart. Maar, maar het <laughs> was heel toevallig precies hetzelfde nummer. Door die in het begin eh, alweer zo gegeel, weet je. Ja. En daarna hoorde ik dat ze live uh, muziek aan het maken waren. Dus uh, het was dus, uh, <laughs> ik denk, nou dat was ook toevallig allebei begonnen met hetzelfde liedje. Ja, ik, ik had van in radio wel wat, wat meer Halloween verwacht eigenlijk. Maar bij jou was het uh, wel wat, wat, wat geslaagd qua Halloween ja, ja, uitzending. Ik, ik had het van tevoren ook aangekondigd hè, dat ik dat zou doen. Ja, ja dat dus, klopt. Uh, ja. Ik heb nog uh, een paar, uh, ja, vijf nieuwe jingles laten maken. En ik heb uh, ook nog, uh, even kijken, ja, ik heb vanmiddag nog zitten knutselen met beeldmateriaal. Uh, en dat ziet er gelijk uit. De laatste is de, de mooiste geworden. Oh ja. En uh, nou, het ziet er fantastisch uit met, met, met geluid. Met, met die nieuwe jingles van mij dan. Dat staat op mijn Facebook. En uh, ik heb dus ook uh, t-shirts laten maken. Twee t-shirts. Het oh, oh. was wel duur hoor. Het was wel best uh, wel prijzig. Met de opdruk, euh, nou als je de laatste deel van mijn lieder, of die ene lieder ziet, euh, dan zie je dan de, de kleur van de letters en de kleur van de t-shirt. En de precies dezelfde lettertypes. Oh. En euh, dan moet je maar eens kijken, ik heb hem ook op YouTube gezet. Hij staat ook op mijn Facebook, ik heb ook een pagina aangemaakt op mijn Facebook hè, van de Aloha Radio. Oh met ja, je... ja, ja, want uh, ik heb ik, uh, een... ja. de, de t-shirts uh, en zo. en uh, ik heb het ook een keer gedaan. Ik heb dat bij, uh, hoe heet die website ook alweer, Spreadshirt heb ik dat uh, aangemeld. Oké, okay. en wat heb je daarvoor betaald? Nou, uh, het, het, het, het mooie van Spreadshirt is dat je gewoon je t-shirt met je eigen ontwerp, maar je kan ook een koffiemok, die heb ik ook gedaan. Ja. En uh, die kun je gewoon met je eigen ontwerp... ...kun je die gewoon uplo uploaden ja, dan, ja, zeg ja, maar. Dat kan bij deze ook, waar ik gelijk ben. Alleen, alleen uh, je hoeft er zelf niks voor te betalen. Uh, oh. want, uh, uh, en als degene dat koopt... ...dan verdien jij eraan. Oh? Dus dat... als iemand bijvoorbeeld uh, zo gek is... ...om tien keer mijn t-shirt te kopen... ...dan verdien ik 10 euro per shirt Het is nog niet gebeurd. Maar het zou kunnen. Oh, dat is uh, leuk. Want oh. het feit dat je er zelf niet voor hoeft te betalen... Dat komt Omdat, uh, omdat je het pas gaat betalen wanneer je de bestelling plaatst. En dan wordt de order pas verwerkt. Oké. Okay. Dus het wordt pas gemaakt wanneer er een, uh, een order wordt geplaatst. Oké, ah, oké. Okay, okay. Ja, nou snap ik het. En dan ja. krijg je pas dat t-shirt, zeg maar. Uh, ja, precies. En uh, okay. ik heb er zelf een, een zo'n t-shirt en zo'n koffiemok uh, gekocht van, van, van mezelf dan. Ja. Maar er is, ja, er is niemand anders die er wat van gekocht heeft. vind ik niet, op zich niet zo erg hoor, maar... Nee, oké. Okay. Maar het gaat meer om het idee. Nou, ik heb mijn eigen koffietijd, Mok. Leuk, man. Ja. Ja, leuk. Dus uh, dat soort dingen zijn inderdaad wel heel leuk om te doen. Ja. Maar uh, ja, ik... Uh... Ja, ik ben uh, gisteren ben ik uren bezig geweest om... Uh... Ik heb zeg maar oude seizoenen van Goede Tijd en tij Slecht tijden op DVD. Ja. En ik heb van een bepaalde verhaallijn, heb ik... Uh, van, uh, in seizoen 3 geloof ik, heb ik... Um... Uh, uh, heb ik één verhaallijn heb ik al die scènes die, die, te, die uh, te maken hebben met dat uh, specifieke verhaallijn, heb ik uh, al die scènes opgenomen en aan elkaar geplakt waardoor het één film wordt als het ware oké okay. uh, dus ik heb er een compilatiefilm van gemaakt ja want je wordt natuurlijk duidelijk als je elke keer die leaders uh, ertussendoor tussendoor ziet hè? die en begin leader ja en, ja inderdaad ja. Ik heb nu echt en dan, dan maak je van... zeg maar van drie afleveringen één hoofdfilm zeg maar Klopt, het ja. nou, zijn iets van twintig uh, afleveringen waar ja. ik één uh, film van gemaakt heb met echt één specifiek verhaal. Zo, oké, okay. ja ja. Het, het heeft me ook wel uren gekost hoor, want het monteren en, en de overgangen van de ene clip naar de, de volgende clip. En uh, uiteindelijk is de film één uh, uur en vijftig minuten geworden. Mm. Dus uh, ik heb ook uh, de, de acteur die uh, de hoofdrol eigenlijk speelde zo in die verhaallijn, die heb ik toevallig op Facebook als vriend. Ja. En die heb ik, uh, heb ik daar heb ik contact mee gezocht. Ik zeg, ik heb die film gemaakt. En uh, daar kom jij vooral in voor. En hij zegt, nou, dat vind ik zo leuk dat je dat gedaan hebt. Uh, als je mij die film dan op DVD wilt toesturen, dan ben ik je zeer dankbaar. Oké, okay, dat speelt daar zo'n beetje de hoofdrol dan. Hij, is, uh, hij speelt de secte uh, En dat is dan. Oké. Okay. Gaat, gaat ook over een personage, Laura, die ken je misschien wel. Ja, ja. En die raakt in de band van een secte nadat haar dochtertje is overleden. Oh, ik geloof dat... Ja, ik heb die wel eens gezien, ja. Want ja, was al tijd geleden, geloof ik, hè? Ja, dat was in 1993. Ja, toen keek ik er nog naar, ja. Want ja, ik kijk al jaren in, maar vrouw dan wel. Ja. Maar in het begin keek ik ook bijna elke dag. Dat was eigenlijk een van de eerste echte interessante verhaallijnen vond ik dan tenminste. Mm. En, uh, maar in het begin ja, maar, vond ik het ook veel interessanter dan de laatste jaren, weet je wel. In het begin vond ik het best wel spannend. Klopt, ja. Het uh, is wel een beetje afgeswakt. En het is nou... Ik vind het een beetje... Ja, pro, privéproblemen... En die gaat vreemd... En die gaat... Nou... Dat maakt uh, geen mens In zijn hele leven mee... Wat hun meemaken maken in die serie. Nee, nee. Maar dat ik klopt. vind er mag best... Een beetje spanning in zitten. Dat zo hou je luisteraars... Of uh, kijkers vast. Ja, ja dus, nee. dat uh, goed. Ik, Voor mij mag het ook wel... Wel wat spannender hoor. Ja. Maar dan nou moet ik wel zeggen... Dat het de laatste... De laatste tijd... Wordt het wel weer... Spannender, ook omdat er een, waarschijnlijk een oude personage van vroeger terugkomt. Een bad guy. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat zijn dan wel weer leuke dingen natuurlijk. Ja, ja. Maar goed, ik, uh, ja, die, die secteleider, die, die heet Jan Simon Minkema. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt in het echt. Oeh, klinkt wel vaag bekend. Vaag bekend. Hij is maar... ook uh, gespeeld in familie Knots in de jaren tachtig. Oh, is dat niet die... Uh, die, die die dubbele rol speelde. Die, die uh, leraar en dan is hij weer die opa. Ja, hij had, hij had volgens mij al zo'n regenjas. Had hij ja, ja, ja, ja, dat is onkel X. Hè? Ja, ja, precies. Ja, ja, en ja. Die, die, die man is inmiddels al 64. Yo. En uh, ja, ik, heb hem gewoon, ik had hem een tijdje geleden toegevoegd haak, op Facebook. Hij kan en... leuk acteren hoor, die geuze. Ja, en hij doet veel meer. Hij maakt gedichten al jarenlang. En hij heeft ze ook gezongen zelfs. Oké. Okay. Dus ja, ik weet nog de familie Knols. Ik was toen al eigenlijk... Ja, hoe oud was ik? Ik was al in de twintig al. Begin jaren tachtig was dat. En ja. ik keek er elke woensdag naar. Want uh, ik begon net als ik voor mijn werk kwam. Dan begon het. En ja, het is een kinderprogramma. Maar ik heb ervan genoten, man. Ik dacht, ja, wat dat van dat opaartje. Dat opaartje. En die, en, en, en, en die uh, onkel X. Nou, die opa... Nee, ik weet nog wel, toen uh, ging die oma... Die ging dan niets koken. Hij zegt, wat ben je nou waarom aan het maken, Hanna? En hij zegt, ik ben stooflappen aan het maken. Maar nou, <laughs> hoe ze dat zei, weet je. En, ja, en dan o, zegt hij ja. altijd van, eh, Johanna, doe toch niet zo onhandig? Ach, mens. <laughs> nee, dan lag je in een duik, joh. <laughs> ja, ik heb er helaas heel weinig van meegekregen. Dat is een beetje vol mijn Maar dat zijn dvd's van, hè? Ja, dat ik heb wel eens ja. van afleveringen op YouTube ook uh, ja. gezien. Ja. En uh, ja, dat is wel leuk om terug te zien, natuurlijk. Tenminste, terug te zien. Ik, ik zag het ook echt voor het eerst. Dat is niet zo lang geleden hmm. nog, geloof ik. Ja, ik het, was, het, uh, het was minstens net zo populair als Zwiebeltje, zeg maar. Ja, ja dat is dat nog was eerder, hè? Hartstikke leuk. Ja, Zwiebeltje was uh, begonnen in de jaren 50, hè? Joes, Je dacht van ja, 58 ja. of zo. Want het boek, het boek uh, van Zwiebeltje, het originele boek. Ja. De, uh, ja, de, de televisieseries is natuurlijk naar die boeken gemaakt. Dat was al van ver voor de oorlog, jaren 30 of zo. Ja. Uh, John uit Den Bogaard was de schrijver. Ah, Oké. Okay. Of John okay. uit Den Bogaard, hè, ja. Nou, dat is uh, zo bekend. Uh, en mijn vrouw heeft één een zo'n boek van. En uh, nou, uh, uh, dat was zijn aflevering uh, die inderdaad uh, ook op televisie geweest is later. Ja. Dus, uh, maar uh, ja, John uit Den Bogaard. Ja, dat stond er altijd bij. En dus dan blijf je altijd bij natuurlijk. Ja, maar uh, ja, ik heb er wel leuke herinneringen aan ons fibers en, en ook aan de familie Knolts. En, en ik vind man bij het hond een beetje. Ja, ik, ik, ik vind het wel leuk, maar je ziet allemaal een beetje, ja, met alle uh, uh, uh, respect hoor, maar je ziet vaak uh, een beetje uh, mafketels uh, in, in spelen hoor, moet ik zeggen. Man bij het hond, ja, ja, vind je niet. Een beetje, ik vind het wel een beetje, ik vind het wel leuk, want ze hebben best wel leuke dingen, maar die gozen. Dus er zit zo'n gozer die, uh, die leeft in een eigen wereld, die denkt dat hij popartiest is. Maar ze, eigenlijk vind ik dat ze zulke mensen voor joker zetten, weet je. Vind ja, ik. Is, dus, als een soort van apisch kijken, weet je wel. Het is A ook overgewaaid uit België, hè? Ja, want daar hebben ze ook man bij het hond. We ja, hebben ze al van ja, België afgekeken. Daar, uh, daar was het eerder als in Nederland. Oké, okay. het is op zich een leuk concept hoor, een leuk programma. Ja, wij, zo, wij hebben maar... het eigenlijk van de Belgen afgekeken. Oké. Okay. Want ze hebben ook hetzelfde hondje, hè, die... Uh, ja, dit is uh, Benidorm Basters, dat hebben we ook afgekeken van de Belgen. Oké. Okay. Nou, ja, als zie je ziet, maar die Belgen ook niet zo, uh, best wel uh, leuke dingen kunnen maken, hoor. Ja, want die, dan, uh, je, je uh, kent hè? Benidorm Basters wel, hè? Hmm, even denken, als ik hem zie misschien. Dat zijn die uh, oude mensen die dan uh, bepaalde dingen zeggen tegen mensen in het openbaar. Hè? Oh, jij bedoelt uh, de Benidorm Basters. Ja, dat ja. Uh, Oké. Okay. Met, met die oude mensen die um, zeg maar allemaal opmerkingen maken op straat tegen mensen en dan allemaal rare dingen zeggen. Ja, dat is raar hè, ja. En, en dat, dat is ook uit België overgekomen, zeg maar. Ja. En Amerika heeft het zelfs overgenomen. Ah. Maar ja, goed. Uiteindelijk blijft toch vaak wel ik moet zeggen, ik vond de Belgische toch wel het leukste. Je kan het op YouTube ook allemaal zien hè. Ja, ja. Hey Jacco! Ah, die Jacco! Goedenavond, keren. Uh, Goedenavond, Jacco! Good evening. Goedenavond op deze zomers-Juli-dag. Uh, ah, uh, november. Dan. <laughs> ja. So. ja, het is het warm voor de tijd van het, het jaar. Het was 1 tiende graad warmer dan in, uh, op 1 november 1943. Oh, oké. Okay. Dat, dat las ik in de krant. Dus, uh... Toen was ik er niet bij? Nee, okay. ik ook niet. Wel, mijn ouders, maar ik niet. En mijn moeder die heeft het dan wel meegemaakt, natuurlijk. Mijn vader leeft al niet meer, maar mijn moeder die, eh, die, die, die, ja, die was natuurlijk ook in '43. Die was toen, geloof ik, acht of negen jaar. Ik voel iets aan mijn hoofd, maar voor mij vliegt er iets rond hier in deze kamer. Oh jee, oh jee, dat je is een beetje... Halloween, denk ik. Oh, van ja, Halloween, ja, dat is een naafsleep van Halloween. Maar mijn moeder die is van '54, dus of oh, Ik zie zo. al wat het is. Ik zie over het scherm een, een liefheersbeestje kruipen. Oh, yeah, yeah, oh, ik laat hem yeah. lekker zitten, ik laat hem lekker zitten. Lieve eersbeestjes, uh, moet je altijd met rust laten. Mijn vader die was er wel al in 1943, die is namelijk van 1940. Oké, okay. oh, die heeft er denk ik niks bewust van meegekregen. Nee, dat denk Misschien ik... de bevrijding dat hij dat vaag kan herinneren, maar... Ja, ik denk dat hij daar inderdaad eigenlijk vrijwel niet heel veel van heeft meegekregen, want hij was vijf dat de oorlog stopte. Oké, okay, want mijn, mijn moeder was gauw hoeveel ik hoe oud was, 11 of zo, dat de oorlog was afgelopen. Ja. Mijn vader was dan iets ouder, hij was 14. Ja, of maar hij heeft natuurlijk een beetje de, de nasleep van de armoede wel een ja, beetje okay, Ja, oké, ja, eind jaren 40, begin 50. Maar mijn, uh, mijn uh, vader heeft nog onder moeten duiken hoor. Hoe, ja. hoe jong die ook was, hij uh, is toen naar Hellendorren met een aantal vrienden vertrokken. Omdat er in Den Haag en Scheveningen weinig tijd te eten viel. En uh, daar heeft hij bij een boer gewerkt totdat tot, uh, ja, hij de tanks van de Canadezen binnen zien rollen daar in Toen Totdat hij weer naar huis ging. Want hij heeft zelfs in het trapgat uh, verstopt. En toen heeft mijn oma die heeft een, een kist met uh, oude loren voren geduwd. En die moffen die zaten met die bajonetten erin te steken. Maar ze, ze dachten er niet aan om dat ding eens opzij te duwen om te kijken of er geen trapgat zat. Zaten, nou, er zat geen kelder onder, maar dat was een soort bergruimte onder een trap. Ja. En, eh, en een van eh, mijn vaders kameraden was verkouden. Die zat te niezen. Dus als hij niezen zat, zat mijn oma <coughs> dat tussendoor. En eh, ze dat ze zich niet per ongeluk zouden verraden. Oh ja, ja. En eh, ja, die hebben helemaal lopend, helemaal naar door een eh, zij zijn ze helemaal lopend gegaan. Dat was twee weken lopen of zo. Want ze moesten ondertussen ook nog wel eens ergens slapen en dan moest je ook maar afwachten dat ze niet verraaien werd. Want nee. ja, dat natuurlijk overal foute mensen, heel veel. Hè? Er waren heel veel fouten in Nederlanders hoor in die tijd. Ja, ik heb ja. al gehoord dat uh, de, mijn overgrootvader. De, de, de vader, van mijn, de vader van mijn opa van moederskant, die schijnt in het verzet gezeten te hebben. Oké. Okay. Blijkbaar. Dat, ja, uh, dat zijn dan de verhalen die ik gehoord heb. Nou ja, bedoel, uh, je moet maar lef hebben. Hè? Nou ja, dat, dat lijkt me wel. Hij heeft het, uh, het wel gelukkig, gelukkig wel, gelukkig wel. Ja, Want uh, ik ben in Ippenburg, uh, je weet daar heb je vroeger dat vliegveld Ipenburg Ippenburg gezeten. Ja. En er zijn een heleboel straten, naar nou, die soldaten vernoemd, die gevallen zijn en naar verzetstrijders. Hm. Maar de meeste die, uh, die naar de straat is vernoemd, die hebben de oorlog niet eens overleefd waren er zelfs bij die vlak voor de bevrijding uh, zijn geëxecuteerd. Ja. Dus, uh, ja, dat zijn, uh, ja... Ook... Dan heeft hij wel massaal gehad, dan denk ik. Ja, ja, want uh, als ik... Ik heb ook wel eens verhalen gehoord, maar het was geen leuke tijd in ieder geval. Dat, en daarvoor ook niet, hoor. Jaren dertig was ook geen lolletje. Nou, ik zal je eerlijk zeggen. Ik weet niet of ik uh, mijn overgrootvader dat na zou kunnen doen, eerlijk gezegd. Nou, ja, had... ik, ik weet het niet. Ik... Uh... Ik zou wel heel veel. Uh... Ik, kan, uh, ik zou denk ik heel wel. Uh, ja, ik denk dat uh, boosheid het zou winnen van de angst bij mij, denk ik. Misschien wel, ja. ja. Ik denk eerst ben je bang, natuurlijk. Je bent altijd. Zelfs een commando, een goed getrainde commando's, die zijn ook bang. Alleen ze weten ja. de, die angst uh, mee om te gaan. Dus gewoon. Ja. Uh, ja. En ja, uh, ik, denk, ik denk dat mijn. Uh, ik zou denk ik in het begin bang zijn als we bezet worden, maar geen mensen zou zoiets van hebben. Wat? Zo'n oom of een broer van je wordt doodgeschoten. Dat je dan denkt, godverdomme, dat pik ik niet. Nee. Ik eh, denk dat ik dan ook wel eh, een bommetje ergens eh, zo nemen oh, ja, Je, je of weet, zo. weet dat uh, de vader hm. van Anne-Frank in de jaren negentig pas overleden is. Hè? Hm. Die heeft gewoon uh, ja, zijn halve familie uh, verloren. Ja, dat is uh, heel tragisch voor die mensen hoor. Het is toch nog heel oud geworden die man. Ik, ik ken ook iemand die is, uh, die, die is van uh, Joodse afkomst. Nou, ik geloof dat er meer dan 100 mensen zijn omgebracht in zijn familie. Waar ja. bijna de hele familie uitgemoord. En zijn moeder die had geluk dat ze een bekeerde Joodin was. Want ze was dus van oorsprong geen Joodin. Omdat ze geen Joodse bloed had, zeg maar. Dat legde er aan wie de basis in Nederland. Hè? Want elk land wat bezet was. Je had natuurlijk een Duitse militair die dan het hoofd was. Hier was het Saar Zinkort. Nou, en hier werden ze dan niet opgepakt. Maar in, uh, in het Oostblok, uh, wat toen bezet was, uh, Joegoslavië, daar, uh, daar werden alle Joden, een kerling of niet, of een echte Jood, je uh, werd gewoon opgepakt. En werd ze dan in een kamp gestopt. Maar uh, zij, zij had min of meer wel uh, geluk gehad. Maar ja, toch een deel van de familie, een groot deel, hè. Ik dacht, uh, ja, zo'n honderd man of zo, of meer dan honderd man wel ze toen eventjes uh, hebben af laten voeren en uh, ja die kwamen nooit met rug zeg maar nee, dus, nee. Uh, ja dat is triest heel triest. Mm -hmm. En hey, uh, heb jij nog verhalen van je ouders uh, over de oorlog uh? Um, uh, nou, de, of van je opa of van je de... opa of zo? Of, uh? Mijn ouders zijn weinig na de oorlog. Oh. Na de oorlog, toen ik net van thuisschep. Ja, maar vader vijf is 5-5. Oké. Jacco, Jacco, je bent niet heel goed te verstaan. Tenminste, mij, ik, tenminste, ik versta je niet zo goed, eerlijk gezegd. Jij wel? Ja, ja, het, ik, ja ik hoor ook een beetje een soort uh, uh, blikkerige stem in de verte. Ik, ja. ik, ik, ik kan het wel volgen, maar. Iets dichter buiten. Ja, zo is het beter. Zo is het beter, ja allemaal een beetje van, ja, ja de ik, headset is uh, bijna opgekomen, ja, ja, oh, dus heb... nu is het perfect. Nu is ja, het is perfect. niet beter inderdaad. Maar, uh, die, uh, ja, mijn, uh, mijn ouders zijn van de, na de oorlog, maar uh, ik heb wel heel veel met mijn opa erover gehad, en ik, ik heb ook dingen van mijn opa uh, gekregen uh, die hij in de oorlog overgehouden uh, heeft, zeg maar, wat, wat dingen toen hij overleed heb ik, die heb ik gekregen. Uh, maar mijn opa, die uh, heeft in het verzet gezeten. En meer in de, in de trend van uh, mensen helpen onder plek. Uh, want mijn opa en oma die hadden uh, die wonen, die kant van Fries in Friesland. Dus die had een boerderijtje daar zo. En de familie had daar een boerderij. Dus uh, die, die kregen heel veel mensen vanuit de stad, zeg maar, kregen ze. Uh, kregen ze daar, zeg maar. Uh, ja, nee. wat, ik, wat ik wel heb is dat ik heb wel een heel interessant, uh, heel interessant boek heb. En uh, dat is uh, een dagboek van een oude mevrouw die in Apeldoorn woonde. En die heeft iedere dag in de oorlog een stukje geschreven. En uh, dat is wel een heel interessant boek. Wacht eens even. Wow. Ja, dat belt iemand, maar, maar dat is niet voor de uitzending, denk ik. Dus wow. uh, ja dan wordt het een privégesprek, dus die klik ik even weg. Dus ik ga hem even, een een oom van mijn vrouw. Maar ik zal hem even een berichtje sturen, dat ik eh, momenteel niet gestoord kan worden. Even kijken hoor, ik heb hier net natuurlijk de Skype. En even Jan aanklikken. En dan moet ik even zeggen... <laughs> Oké, okay, nou ik heb een berichtje gestuurd via, via de chat Dus uh, ja, ja, het is, uh, ja, het is mooi dat er, dat er gelukkig ook wel mensen waren die elkaar hielpen En anderen ja. en uh, zo Dus uh, Ja, het ja, ja. blijft wel belangrijk natuurlijk ten alle tijden denk ik en, uh, en het, ja, het, het is natuurlijk een hele moeilijke tijd, want niet iedereen was te vertrouwen. Je moest maar net weten, uh, om een schouwadres te vinden, dat, uh, of iemand te vertrouwen was of niet. Want je had ook mensen die, uh, er was zelfs, ik heb een keer een verhaal gehoord, er was een man die was met een Joodse vrouw getrouwd. Uh, en die heeft zijn eigen vrouw aangegeven, dat denk ik. hè oh en Die wou er gewoon vanaf ofzo, die wou... Denk, nou, ja, ze kats, die zag ze kat schoon. Ga. ga dan liever scheiden dan, man. Ja, zo kan Ma je het ook zien, ja, inderdaad. Jezus. Ja, maar op, niet op zo'n manier. Ga dan scheiden of zo. Maar niet iemand verraaien, ja, toch? Ja, nee. Denk, inderdaad. jezus. Inderdaad. <laughs> ja, mensen zijn tot alles in staat. Dat ja. Kan, niks verbaasd mij me. me Nee, dat, dat klopt, ja. Nou, mijn ouders, die hadden vroeger een... Uh, toen, uh, na de oorlog. 1951 was dat. Ik was een buurman die, die bij de SS gezeten en die uh, mocht nooit meer werken. En die had een, uh, een bijstandsuitkering heel weinig en die kwam altijd geld tekort. En ik kwam als een plukje check van mijn vader lenen. Uh, ja, en dan weer geld voor een tramkaartje. En uh, ja, die, vindt, die kwam zo vaak toch geen mensen, maar dan is ook van joh, dat leuk en aardig, maar uh, ik kan niet bezig blijven. Ik heb ook een gezin met vier kinderen. En uh, ja. <laughs> Weet je, en, uh, en die liet een keer al mijn moeder zijn tato zien en die zat dan onder zijn, bij zijn oksel en uh, al die SS'ers die waren een, ook, een, ook getatoeëerd met, uh, met een soort uh, cipher combinatie een soort idee, uh, idee uh, dingen zeg maar en die liet een keer al mijn moeder zien zijn kerk, is, uh, ik heb echt bij de SS gezeten en, en ik heb nog in zijn armen gelegen ook, want toen ik pas geboren was toen kwamen ze allemaal kijken natuurlijk, de buren en dan was hij ook buis. Ik heb in de armen gelegen van een uh, foute iemand. Oei, oei, oei. <laughs> jee. jee, jee, jee. Shit, ik had eigenlijk moeten spuuging in zijn bek, maar ja, goed. <laughs> <laughs> Jeet. Maar ja, wist ik veel. <laughs> ja, ik denk, oei, nou, ik snap. Ik weet niet hoor, maar als ik, eh, als ik in mijn ouders en plaats had. Ja, ik had die vent echt niet geholpen. In de landvarijers. bekijk het lekker. Ja, goed. Ja, ga je We met... jullie uh, toen straks praten over t-shirtje. Dat you know, is, uh, is, is wel leuk. hè. In, uh, ja, maar het is in Amerika wel... zijn die. Uh, ja. uh, je hebt zo'n website, Café Press. Die ja. uh, website is in Amerika mateloos populair. En heel veel uh, uh, online radio-shows en, en ook heel veel vloggers maar, uh, ja. laten daar hun spul. Je maakt daar gewoon een account uh, aan en je levert uh, een uh, afbeelding lever je aan. Ja. En klanten kunnen dan gewoon uh, kiezen iets met die afbeelding. Een hoodie, een mok, een glas, een tas, een, een telefoonhoesje, zeg maar. Mm -hmm. En die kunnen ze dan af... Ja, die kunnen ze dan. Daar, daar komt die afbeelding dan op te staan en uh, dat, dat kunnen ze dan kopen, zeg maar. Ze dus je eigenlijk een hele... een eigen winkeltje waar je eigenlijk geen Kijken ja, naar hem. Maar het levert uh, het levert, uh, het levert uh, degene die de uh, radio show of heeft zelf vaak weinig op. het vind die voornamelijk geld voor de cafépres uh, zelf, zeg maar. Mm. Want wat je per t-shirt uh, krijgt daar is, ik een uh, dollar of zo, of twee dollar. Uh, ja, ja. Dat dus, is het niet dat dat uh, waar Marco net mee kwam. Dat, dat vind ik ook nog niet eens een verkeerd idee. Je komt met een ontwerp. Ik zeg: Nou ja, dat is het. Ik heb het heel eenvoudig gehouden. Je kan het zien dan Ja, ik heb zo'n liedertje gemaakt. Of tenminste laten maken. En dan heb ik een, uh, een filmpje gemaakt met dezelfde lettertype als mijn t-shirt. Met dezelfde kleur. Blauw en geel. En, uh, en dan heb ik expres. Heb ik dan een grote letters als Aloha Radio. Met mijn uh, DJ-website erop. In plaats van Aloha Radio.tk. Dat heb ik expres gedaan. Want stel dat, die zen, dat, ja, dat ik je naam niet meer heb, heb ik in ieder geval toch mijn eigen website erop staan. Ja. Want daar zit ook de stream van Aloha Radio op. Want die pagina van aloha.tk, uh, dat is een doorlinkwebpagina. Uh, uh, webpagina. Dus uh, officieel zit u op die andere dan. Daar staan, uh, staan aloha... Of uh, dj-jaap.com nee, dj slash aloharadio.php Dat is dan het officiële pagina waar, waar alles op staat van de radio zelf. Maar ik heb heel weinig uh, uh, schrijfruimte erin. Dus als ik er veel in ga veranderen, dan kan ik een maand lang niks meer doen op die website. Ik kan wel uitzenden, want, er, want zolang dat erop blijft staan, kan dat wel uh, ge gelukkig gevonden worden. En dan had ik net op tijd die uh, flash player erop gezet voor het geluid. <laughs> en daarna komt niks meer een maand lang op die site en denk ik, oeh, die heb ik gelukt dan. En dan heb ik ook nog realplayer, Windows Media Player en nog eentje. Wat was dat ook weer? Uh, maar goed, die heb ik erop geplakt dat je dan, uh, dat als je ja op een andere site wil uh, gaan, dat je toch kan luisteren met een player, een gewone player. Want een flashplayer is natuurlijk. Ben je van die website afhankelijk. Dus... Ja, inderdaad. Het viel mij op dat uh, als ik met mijn mobiele telefoon naar de website ga... ...dat ik met de Chrome met een Explorer browser mm -hmm. niet, niet, niet kan luisteren. Niet, geen, geen spelen werkt, zeg maar. Mm -hmm. Maar als ik met mijn op de telefoon mijn Firefox-appje opsta. Ja. Dan kan ik wel gewoon op de webplayer luisteren. Ja, ja maar ik geloof dat dat ingebouwd, want ik had dat toen met uh, uh, hoe heet dat ook? Ik weet het. Uh, oh ja, Winamp player. Uh -huh. die, uh, daar kon je ook uh, een player inbouwen in je browser van uh, van Firefox. Oké. Okay. Want, ja, uh, want die, net als, als het op die chat van Redder Radio gaat, zeg maar. Dan hoef je geen IRC bestandje te downloaden, dat, dat, dat, dat kan je daar al mee, uh, mee via de IRC. Want als je via de webchat zit, dan val je steeds weg na zoveel minuten, nou, na een minuut of vijftien. Ah, okay. En dan moet je opnieuw opstarten en uh, zo vervelend. En toen, uh, ik had een Firefox en dan kon je dan de IRC uh, plugin van Firefox je dan installeren. En dan kon je zonder uh, gouden moest je zo, uh, wel de IRC dingen aanklikken dan. En kon je gaan op de chat komen zonder dat je er afgeflikkerd werd. Ja, dus. ja dat is het aparte. Die Android telefoons dreigen geen flash. Flash werd tot een paar versies geleden met flash ondersteund. Mm. En toen op een gegeven moment, zijn ze uh, nou, daar bij Android, zijn ze daarmee gestapt gestopt ja, om uh, ik vind het heel raar. Flash uh, te ondersteunen. En toen had je een versies gedaan tot aan 4.4. Vanaf Android 4.4 uh, hebben ze weer hun eigen uh, flash ding. Nou, dan, moet je, dan moet je dat weer Dus, dan kan, het, dus dan kan het weer wel. Oké. Zeg maar. Oké. Okay. Dus uh, ja. okay. ja. Want ik, weet, ik heb naar nou een tablet zitten. Ik wil al heel lang heel graag een tablet hebben, omdat het dan, dan kan ik gewoon lekker ergens relaxed in huis gaan zitten. Nou, dan zal ik je aanraden. Ze hebben bij Mediamarkt een aanbieding van Samsung. En ik geloof dat die nog geen 300 euro kost. En die zijn goed hoor, die Samsung tablet. Ja, die tablet zie je, die hebben ik gezien. Want mijn schoonzuster, die uh... heeft de een, nou, die ja. is er dolblij mee. Die hebt, uh, want die had eerst zo'n goedkope van het kruidvat. Van, van nog geen 100 euro. Maar die, die gaan op een gegeven moment heel traag werken. Ik heb er een van Poller uit. Hij werkt wel, maar vraagt niet hoe. <laughs> dus. Uh, dus je goedkope dingen, dat is, je kan bijna dan maar 150 euro meer uitgeven. Dat je dan wat muis hebt. En uh, dan, uh, dan wijs je in ieder geval zeker dat ze het altijd doen. En je moet alleen niet te veel troep erop zetten. Dat, uh, dat kan je wel met je computer doen. Maar met zo'n laptop moet je nooit al te veel dingen erop zetten. Ja, dus, uh, ja inderdaad, het zou nu inderdaad een, een apparaatje zijn. YouTube op te kunnen kijken. Mm -hmm. En gewoon uh, in het geheugen een filmpje te zetten. Zodat ik gewoon lekker in bed een web kan lezen, en een filmpje te kijken. Dat ik gewoon ergens neer kan zetten in huis. Mm -hmm. En dat ik radio 3 of radio 1 of radio 5 uh, aan kan zetten. Zeg maar dan gewoon via WiFi stream. Nou, nou, nou probeert de publiek en de commerciële omroepen. Die probeer mensen aan de Dap uh, Plus uh, te krijgen. <laughs> Maar uh, ja, het is allemaal leuk, maar ik heb hier een internetradio, dus daar kan ik de hele wereld on op ontvangen. En uh, ik, heb een, uh, ik heb nog een, uh, een oude ontvanger voor, uh, van KPN, hoe heet dat ding ook weer? Dat heet um, Digitene, daar kan ik in ieder geval de publieke omroepen allemaal ontvangen, tot van radio 1 tot 6. En dan de, de, de regionale omroep, radio-omroep West. En dan, dan uh, tv1. 2 en 3, plus nog eens een keer TV-weest. Nou, en dan, oké, okay, dan heb ik geen Veronica, geen, geen Radio 538, en noem maar op. Maar ik ken in ieder geval wel, uh, uh, ja, ik vind het publiek op ook niet verkeerd hoor. zeggen, uh, PO3 vind ik onwaarschijnlijk goed. Vind ik echt een goede zender. Heel veel documentaires, uh, heel interessant allemaal. Voor de VPRO vind ik de laatste jaren beter dan in de jaren 70. Dat was allemaal bullshit wat ze uitzonden. Maar nu hebben ze echt uh, zoals tijger dat soort programma's. Dat dus vind ik echt interessant. Ja. Hebben jullie trouwens van de week uh, die, die Keuringsdienst van Waren gezien? Ook supergoed? Nee, nee, nee, heb, al heb gezien? Nee, ik, ik gezien. Ik, ik, ik kijk altijd. Uh, wat ik ook heel erg leuk vind, trouwens, heel, heel goed, is Hokjesman. Hokjesman. Ja, dat is echt een fantastisch programma. Die gaat bepaalde categorie mensen doen, maar. Van de week was dus uh, de Keuringsdienst van Waren. En die, uh, pakken altijd een bepaalde uh, ja, voedseldrank uh, dat soort dingen zeg maar en dan gaan ze eens uitzoeken wat er van waren, dus weet je wel uh -huh. je hebt allerlei bijvoorbeeld gezondheidsdrankjes waar allerlei claims over gemaakt worden, gaan goed voor je gaan uh -huh. of dat zo is hè? Mm -hmm. en nou gingen ze dus over uh, zeg maar al die uh, chia zaden en tarwegrasdrankjes die zogenaamde superfoods, gingen ze dus uh, onkundig wat daar nou echt allemaal van waar is. En dat lijkt dus allemaal één grote bedonderij te zijn. Want die zaden, die, zogenaamd, die je dan zou moeten eten waar je super gezond van wordt. dat bleek gewoon kanariezaad te zijn. Ja, echt? Dat bleek je ja. dus gewoon in die grote zakken van een kilo voor 2 euro bij, bij, bij de best place te kunnen halen. Terwijl bij de Albert Heijn lag één super zakje met een paar zaadjes van 6 euro. Hahaha. Mensen willen bedonderd worden. Ja, ik, ik vind dat wel wel. Ja, dan moeten ze maar niet zo dom zijn, ja, toch? Ja, inderdaad. En uh, hoe heet dat? Dus, en dat hadden ze een tarwegras, bleek dus gewoon een lokaal plantje te zijn wat hier ook groeit maar dat zo als zogenaamd vanuit Amerika geïmporteerd hierheen en dat is een openlijk genaaid als het ware ja je wordt gewoon maar ja je had het over de VPRO ja. maar ik keek vroeger in mijn jeugd vaak naar villa achterwerk ja dat was ook wel leuk ik zeg niet dat alles boe zit was maar ze hadden soms hele rare programma's vind ik ja, ik vond uh, porno de Poerno wel leuk. Ja, ja. <laughs> Purno de Poerno. <laughs> ja, en die is gevet, hè, ook, dat was ook leuk. Ik, hoor, ik heb zoiets gehoord dat ze terugkomen op tv, maar ja, wat er van waren ja, is, en, weet en, ik niet. Ja, Rembo en Rembo, maar... ken je dat nog? Ja, ja dat was op zondagochtend hè? Ja, dat vond ik dat, ook wel dan heel leuk. Dan liep hij met zijn witte pak door het zadenpark heen, zeg maar. Hè? En, ja. en uh, dan zag hij een enorme rol. dat was natuurlijk van een ontbijtkoek gemaakt. Ja. En dan ging hij kijken en ging hij door zijn hurk en vlak boven die drol zei hij... Jezus, wat een grote drol zeg, Godverdomme ja. En dan viel die erin. En dan, en dan viel die ja, er. Ja, nou, je dan. lag echt in ja, een deuk man. Ik heb, die, ik, heb die ja. nog, ik heb die later nog, in 2006 geloof ik. Ja. Heb ik, dus, heb, ik die, uh, heb ik daar twee videobanden nog gekocht bij de VPRO webshop. Oké, okay, ja, ik heb wel een keer uh, van Jiske die uh, twee cd's gekocht met liedjes en zo. Een korte sketches. En uh, die heb ik gekocht. En daar heb je dan het liedje van... Er zit een haar in mijn glas. Yeah. <laughs> en uh, ja dat is ook wel een... Uh, hey lullo, weet je wel. <laughs> het, het, het zou een tekst van jou kunnen zijn, Jij? Ja, bij wijze van spreken. Kun jij nog wel een leuk filmpje zou maken, ja? Ja. <laughs> nou, ik wil, ik, wil, ik wil binnenkort weer eens uh, leuke filmpjes maken. Maar dan buiten ook. En dan wil ja. ik me dan, net als wat Marcus wel eens doet, uh, dan een personage. En net als die dominee met die grote bril en dan die hoed op. Oh ja, ja. Bent. En uh, zoiets, dan weet je al. Maar ja, heb je ik... heb een video ik, gemaakt met dominee Jaap en Semafor in gesprek, weet je dat? Ja, dat? ja, ja. En uh, wat ik, uh, ik zit te denken, want ik ben gisteren op visite geweest bij een kameraad van mij, die, is, uh, die was uh, jarig. Dat heeft hij dan gisteren gevierd. En hij had een, een gauzer op visite en, die, uh, en zijn broer dan. Maar die jongen, die, uh, die heb ik pas bij mijn Facebook toegevoegd, die speelt basgitaar. En ik zei, oh, misschien kunnen we wel eens met z'n drieën een beentje oprichten. En dan uh, moeten we alleen nog een drummer hebben. Nou, ik, denk, ik zag het wel helemaal zitten, weet je wel. En uh, nou ja, ik weet niet of, of, hoe goed die een, een man speelt, maar mijn kan kan behoorlijk uh, ja, best wel goed spelen. Hij speelt wel eens riedeltjes na van, eh, van bekende bands. Maar hij is helemaal gek op metal muziek. En eh, nou ja. En, eh, het lijkt me wel leuk om gewoon... Eh, we hebben een keer een uitzending gedaan. Een hele oude uitzending. uit 2009 geloof ik. Of nog eerder zelfs. En eh, dan zit ik op een keyboard te spelen. En hij zit op zijn gitaar te spelen. Het is niet om aan te horen. Maar het is wel eh, oh, hartstikke leuk. En dan had ik live uitgezonden. En ik wel, heb het gelijk opgenomen. En hij staat... In een van mijn, uh, ja, hij uh, staat in de Ar Archive.org. En dat heet Experience in Rock. Heet dat. Oh, okay. Alleen het filmpje wat ik later ook gemaakt heb, die ben ik helaas kwijtgeraakt. geraakt. Dat is want dan kun je hem zien. Dan zie je hem op, gita op mijn gitaar spelen. Ja. Yeah. Want de eerste keer nam hij zijn eigen gitaar mee. En toenaamd, toen kwam hij uh, met zijn akoestische gitaar bij me langs. En toen zat hij de hele avond op mijn gitaar, op mijn elektrische gitaar. Nou, <laughs> vind ik niet erg hoor, maar ik, bedoel, ik vind het leuk om allebei elektrisch te spelen of zo, weet je. Maar hij is helemaal gek op dat ding, hij zei, als je hem ooit weg doet dan wil ik hem wel kopen voor je. Ik denk dat dat wel heel lang gaat duren voordat zover is. Ja. <laughs> want ik, ik ben uh, nogal gehecht aan dat ding. Ik heb hem gekocht in begin 1996. En, en hij ziet er nog uit als nieuw want ik heb hem in een tas, in een gitaartas. Dat is een Epiphone, een Les Paul uh, model. Een Epiphone is een onderdeel van Gibson. En het enige verschil met een Gibson en een Epiphone is dat als je speelt... dan voelt dat uh, die hals, dat zitten van die fretjes, weet je, die, die waar je dan op moet drukken als je speelt. Tenminste, uh, de, voor die toonhoogtes. Weet je, dus ziet al die fretjes op die hals. En die voel je wel uh, uh, op die uh, Les uh, uh, Epiphone, maar op die Gibson voel je ze juist weer niet. Dus die speelt lekker daar. Maar voor de rest zelf uh, hetzelfde geluid. Uh, ja, de hout, uh, de body is gemaakt van Mahoney. Nou, dat, tegenwoordig mag dat niet meer. Ik heb wel nog een Mahoney hout. Uh, dat ding was ook best duur hoor. Het uh, was 1200 uh, gulden in die tijd. En als ik hem nou zou verkopen, zou ik uh, dubbele ervoor kunnen vangen. Dus ja, deze jongen uh, zal hem niet gaan weg doen. Maar je hebt, je hebt van Epiphone, heb je ze ook vanaf uh, zeg maar 1000 euro tot. Uh, to, ik heb er zelfs een gezien van 4000 euro. Dus je kunt ze het zo duur maken als je wil. Maar ik denk als je de goedkoopste Gibson koopt, heb je ook een fantastische ding. Nou, dan ben je misschien 800-900 euro kwijt, maar daar heb je wel wat. En dan is dat is dan misschien de goedkoopste, maar je hebt wel een echte Gibson en die zijn altijd goed. Vender is ook heel goed, er zit ook een mooie geluid in, maar ik ga meer voor Gibson. Gibson, Mel Gibson. Ja, misschien is wel familie. Ja, dat is wel leuk. Ja En Weet je wat ook heel erg leuk is? Het is best wel vrij simpel te doen. In de zaden. Er zijn heel veel uh, youtube uh, filmpjes over, waaronder van een uh, gozer die heet Gil Bodana. Ja. En die uh, maakt van gewone PVC-pijp, wat je gewoon bij de gamma en de plakjes koopt. Ja. Maakt die uh, fluiten van. Uh, oh. Zeg maar, dus hij gaat gewoon naar de gamma. Ja. En hij koopt gewoon uh, nou ja, afhankelijk van het soort vruik, soprano, fluiten, wat meer was, fluiten, wat voor van een PVC-pijp een fluit maken. Ja, koopt hij gewoon een uh, koop die gewoon een PVC-pijp en uh, nou verschillende diameters, uh, dicht naar wat geluid die uit de fluit wil hebben. En dan, uh, dan dat kun je overal downloaden, maar er zijn ook heel veel YouTube filmpjes die jou laten zien hoe je dat moet maken. Hmm. En dan met een uh, boordje, boord hij daar op een bepaalde afstand de gaten in zeg maar. En dat die uh, daar kun je gewoon dingetjes van downloaden, weet je wel. Voor zo'n type. Die je gaat niet zo groot en op zo'n afstand. Ja. Maar, en dan moet je de buis sowieso. En dan ja. maakt hij het mondstukje, zeg maar. Maakt hij uh, ergens van. Nou, en dan. Uh, er zijn echt heel, er zijn heel veel van dat soort, uh, van dat soort filmpjes. Op, maar ik heb bij mij in de buurt, op Teruizaakseweg in Den Haag. Heb je een zaak dat heet. Uh, Um, muziekcentrum of zo, ik verhaags muziekcentrum. Die verkoopt allemaal tweedehands. God voor de domme, belt je alweer? Alleen nou tweedehands uh, dingen, um, uh, apparatuur voor uh, gitaarversterkers. Maar ik heb ook wel nieuwe spullen, maar hij is best duur. En die had ook fluiten, van die kleine fluitjes. En uh, die kost gewoon 3 euro, of 5 euro. Maar ja, ik denk ja. Zal ik een kopen of niet, maar ja, ik, ik, ik, ik heb daar geen feeling voor, weet je. Mijn broertje die heb ik een keer blokfluitles op school gehad, maar ik heb daar geen feeling voor, weet je. Dus uh... Nou, ik heb wel een blokfluit, maar ik kan er niks van. <laughs> nee, hoor, ik vind het een beetje net als trompet, bij leuk. Uh, t, uh, ik vind het zo'n gedoe met die. Uh, ja, dan moet je je lippen tuiten en dan moet je. Je hebt dan maar drie van die knopjes. en en uh, ja. En een fluit, ja, je hoeft alleen maar te blazen zijn op die gaatjes dicht en open te houden. Maar ik, ik snap er geen rol van. Dan heb je nog twee handen. Dat dan denk, ja, uh, ik denk, nou, ik vind het niks. Ik, ik, ik, word, ik word er een uh, uh, beetje gestoord van als ik op z'n ding speel. Ik had, ik had wel een keer een, uh, een, een liedje nagespeeld met de muziek erbij. De instrument, instrumentale versie van een liedje. En dan had ik een mondharmonica opgespeeld. Het hmm. was een uh, liedje van Michael Jackson. En ik was zelf verbaasd dat het nog enigszins ergens naar klonk ook zelfs. Oké. Okay. Ja, ik, ik dacht, hoe is dat eigenlijk mogelijk? Want ik, ik, ik heb helemaal geen noten gelezen. Of hoe noem je dat? A akkoorden of zo. Hmm. Ik deed het gewoon puur op gevoel eigenlijk. Beste muzikanten kunnen geen noten lezen. Ja, maar wij, ja, de, nee, dat klopt. De Beatles konden ook geen noten lezen. Hè? Je ziet maar hoe bekend ze geworden zijn. Nee, maar nou, het is, het is ja? misschien niet... Ik weet niet het jullie bekend... Algemeen niet heel erg bekend, maar Prinska, geniaal, piano en gitaar spelen. Ja, Dat is ja. echt veel beter dan, dan zijn muziek laat merken, zeg maar. Uh, ja. Maar ik kan dus totaal geen auto lezen. Maar het is ja. ook een kwestie van gevoel, want kijk, je moet wel je instrument kennen, hè. Ja. Op gevoel, ja. want ik speel op mijn gitaar ook wel eens op gevoel, want ik kan ook geen lezen. En uh, ik speel ook vaak op gevoel. En gaan door te oefenen, speel ik gewoon een liedje. Nou, zeg maar, want ik speel ook wel eens... Uh, van, uh, hoe hij, van Focus ken ik ook een stuk helemaal uh, spelen. En uh, dan is het eigenlijk uh, niet eens de gitaar, maar het orgel wat dingen bespeelt. Hoe heet die gozer? Uh, uh, Jan, Jan Akkerman en Thijs van Leer. Dus ik speel niet eens de gitaarsolo, maar dan de, de melodielijn van dat nummer. En als je dat vaak genoeg oefent, op een gegeven moment weet je, oh ja, zo, zo, zo. En je kan het niet uitleggen, maak mijn vinger op druk. Maar nee. het gaat vanzelf, door te oefenen, weet je, oh ja, zo, zo, zo. zo. En hoe vaker je oefent, hoe beter je speelt. Maar ja, het handige, ja. Ik kan hem hier wel even doorsturen, want uh, dan kun je hem misschien een keer draaien in de uitzending. Welke? Uh, die, uh, dat liedje wat ik op de Montamonica heb gespeeld. Oh ja dat dan stuur maar eventjes uh, door. Op de... Via uh, de YouTube-link of de of de, de audiobestand? Nou, doe maar de audiobestand, dat is wel leuk. Oeh, dan moet ik even zoeken of ik die nog. Ik nou, dat die of, of anders. Uh, anders of... trek je van YouTube af. Ja, anders Oh ja, natuurlijk, oh, ja, ja dat is dat, zo. Ja, dat, ja, dank je wel. Nou, ja, je kan ook de links even kijken. Uh, ja, nee, dat lukt wel. Stuur de link dan maar. Jet dan zeker. Ja, doe maar. want, dan, nee, want Ik heb de microfoon in mijn oor schelpt, Dus dan kan ik gewoon het geluid doorsturen. Oh, Oké, okay, is goed. Want dus, uh, uh, een vriend van mij die, die, die zei dat, dat het pure bedrog was. Die geloofde niet dat ik dat gedaan had. <laughs> mm -hmm. Dus daarom ben ik wel nieuwsgierig uh, wat, uh, wat, uh, wat jullie ervan vinden eigenlijk. Nou, we gaan hem gewoon draaien toch? Als, je hem, als jij hem doorstuurt, dan wil ik hem wel voor je uitzenden. Nou, even kijken. Uh, ja ik heb, uh, Het is al vijf maanden geleden heb ik hem... Uh, geüpload, even kijken um, en um, ja, uh, vijf maanden geleden en uh, even kijken hoor, dan stuur ik hem door uh, hoe zou ik hem doorsturen? naar jou persoonlijk, hè? Uh, ja, stuur maar via, via de chat van de Skype Ja, wel makkelijk stuurd. en ik zie al iets, iets, uh, iets oplichten uh, Ja, recent, even kijken oh ja Marcus Italo, oh ja, ik zie het hem al, ik zie hem al. Nou, mooi. Nou, als jullie dan even, even kijken, Michael Jackson, klopt dat? Ja. Harmonica -versie. versie. Als jullie dan even, want hij duurt hoe lang? Nou, zeg maar vier uh... minuten, vier minu Als jullie even vier minuten stil kunnen zijn, dan yes. ga ik dit even draaien, daar komt hij. Oké. Okay. Dan moet ik natuurlijk wel het geluid open doen. Zo dan, hij is echt goed gedaan. Ja, als je, als je mij ja. vraagt om het over te doen, dan weet ik niet meer hoe ik dat deed. <laughs> echt niet, maar voor nee, ze, ik vond het echt gekker man. Jeetje. Ja, ik weet ook helemaal niet hoe ik dat gedaan heb. Maar weet je welke mooie vind je? Ik vind die echo, dat kwam goed uit. Die echo. Eh, ja, van die heb ik, uh, dat heb ik wel, dit effect heb ik er wel overheen gegooid inderdaad. Ja. Dat, vond, dat vond ik wel mooi, omdat uh, dat paste er wel goed bij, vond ik. Ja, ja, ja. Was het, maar ja het is gewoon echt puur op gevoel. En ik denk als ik het nu over zou, mo zou moeten doen, dat, dat het helemaal niet meer zo uh, goed klinkt, denk ik. Hmm. Dus misschien gewoon een... Uh, nou, een, ik, uh, ik heb het soms ook wel eens met mijn gitaar, weet je wel. En dan, uh, ja, dan improviseer ik maar wat, zomaar wat, weet je. Ja. En, dan, uh, ja, en dan denk ik, ja, ik kan geen noten lezen, dus ik kan ook geen noten schrijven, want dat is het. En nou ja, als je noten kan, leert lezen, kan je ook componeren. Ja. En dan, uh, ja, of, uh, en uh, ja, dan probeer ik wel eens dingetjes en dan... Uh, dan... Gaat het fantastisch, en de andere keer dan weet ik het gewoon niet meer. Dan zit het al in mijn hoofd, maar dan lukt het ineens niet meer. Heel raar is dat. Ja, niet dat ik bijvoorbeeld Jimi Hendrix naar nou, de kroon speel hoor. Dat ook weer niet, maar dan denk nou, ik, denk, ja, ik eigenlijk ja, best wel uh, stond dat ik het nooit heb opgenomen. Weet je, dus uh, ik zou met jullie ook even dus, het uh, de adres delen van uh, zijn. Ik moet straks zelf een keer uh, kunnen kijken. Ik zal nog niet. Nou, zijn. zal die niet eens kijken. Gaan we eens even kijken. eens uh, even ja. kijken. YouTube. Uh, ook een YouTube. Ja. Oh, uh. yeah. dat is dezelfde. Wacht even. Uh, <laughs> dat, is dat, dat, is die, van, dat is die van... Uh, van voor Marcus. Even ik kijken. Vond, ik vond die PVC-verluid zo mooi dat ik. Ik heb mijn ringtonen ervan gemaakt. Hey. <laughs> Klinkt goed, inderdaad. Ja, hè? Wauw, man. Gewoon een stuk van PVC, hè? Yes. Uh, oh, even kijken hoor. Ik zie eh. Ik ben nu iemand, uh, Oké. Okay. Ja, ik uh, Ja, oké. Okay. Um, yes, yes, yes. Zal ik eens een liedje van mezelf spelen die ik zelf uh, ingezongen heb. Dan gaan we even een heel leuk uh, opzoeken. Ik heb ze allemaal bewaard. Uh, die van, uh, even hoor. Ik zal ze even kijken. Um, uh, uh, ik zit even te zoeken hoor. Um, muziek, muziek. En dan hebben we hier Banaal Vokaal. Uh, de Poes van Loes, hoe vinden jullie die? Zullen we die draaien? De Poes van Loes, nou dames en heren, hier is de Poes van Loes, gezongen door ondergetekende. Daar komt ie dan. Yes. Dan moet hij het ook wel doen natuurlijk, ha? De Poes van Loes, daar komt hij? Of heb ik het volume? Oh joh, ik heb het volume uit dan. Wacht even, dat is dat even iets hoger? Nou, hier is de Poes van Loes door DJ Jaap. Hey Loes, mag ik spelen met je poes? Zal het echt heel voorzichtig zijn. En ik doe het echt geen pijn. Hey, Loes, mag ik spelen met je ik zal voorzichtig zijn Ik geen pijn. Nee Loes, ik bedoel niet jouw eigen poes, maar dat beestje daar op de bank, ja daarom. Frank, ja, Frank is de hond een wild heel groot Hij snuffelt als een dan Ik ben heel erg kruis, ja Jij, dan heb ik liever nog jouw eigen Oost oh, oh, liet zo afgelopen. Ja, dat... Ik heb eigenlijk maar één vraag. Was je toen luchtig? Uh, dat weet ik eigenlijk niet meer, maar namen nou, me maar aannemen van niet. Dat is wel creatief, ja. Verder maar ik, ik, ik heb niks opgeschreven. Ik heb het zo uh, bedacht terwijl ik het zong. Dus uh, ik zit al te, naar een rijmwoord uh, te bedenken terwijl ik de eerste regels zie. En, en vieze woorden rijmen zo makkelijk. Hè? Loes, poes, doues, uh, kruis, uh, krui, uh, uh, uh, nou ja, weet ik veel. Dat soort dingen rijmen zo makkelijk. De, de, heel gek. En als je een serieuze liedje wil draaien, dan zit je een uur te, achter je oor te krabben. Van uh, wat moet ik nou daarop uh, rijmen? Nou ja, goed. Uh, uh, ja, misschien helpt dat wel. Stimulerend. Misschien een blootje. Misschien ook wel dat ze wat ruim denken. Daar geestverruimend uh, gaat werken. Nou ja, voor alcohol hoor je niet echt geestverruimend van hoor, maar ze gaat blauwen misschien weer wel. Als je een blootje opsteekt of zo, dan, uh, dan uh, kom je in een hogere sfeer. Yeah. En, dan, uh, en dan ineens dan krijg je een ingeving, jongen. En, best, en dat denk ik bij je eigen, hoe kom ik erop? Ik heb wel eens uh, gehad, dat had ik hele verhalen, in mijn hoofd en, en de andere dag wist ik het niet meer. Ja, en, en, ik ben één keer op een idee gekomen om een website te maken. Ik denk, Dat bestaat nog niet, hier kan ik rijk van worden. En de andere dag wist ik het niet meer, had ik heb het naar nou me opgeschreven. Nou, dat is wat je zegt, daar er zit, er zit echt wel wat in hoor. Want uh, ik heb dat vaak met video's die ik maak, ik krijg een ingeving en, en dan, dan doe ik het eigenlijk vrijwel meteen. Want, uh, als, wel, ik ja. er mee wacht, als ik ermee wacht, dan kan het best zijn dat ik het alweer vergeten ben. Ja, dat. Uh... Oh ja, ik heb nog van. Uh, ik heb uh, dingen toegevoegd. Uh, Joyce Joan. Oh, die een, uh, liedje, die, uh, Joyce Joan. Die had ja. een, een liedje over Halloween en over Sint Maarten. En, uh, <laughs> ik heb me heb rot. Je, heb, je haar nu, heb je haar nu ook als vriend op Facebook? Ja. Oh, leuk hè? Ja, dat is een <laughs> hele aardige vrouw hè. <laughs> ik heb me rot gelachen. Ja, ze en, is wel erg grappig ook, hè? ja. Ze, ze heeft, heeft zo'n zo lekkere zwoele stem, vind ik ook. Ik vind het best wel uh, wow weet je. Oh, nou, ik kan wel een goed woordje voor je doen. Uh, ja. Uh, uh, ja. Maar ik heb wel een vrouw. <laughs> <laughs> maar ze heeft wel een heerlijke stem, man. Zo. Ja, uh, wow. Ja Een hele o, mooie beetje, donkere... Een beetje een donkere stem, hè? Ja, uh, uh, geen mannenstem, maar gewoon een zwoele... Zo'n een, een beetje. Je kunt vergelijken oh, ja. een beetje met, hoe heet ze ook, ook alweer, die, die, die, die, die DJ, vrouwelijke DJ. Um, um. Ze zit nou bij Radio 5. Zit ze s ochtends op de radio. Uh, hoe heet ze nou? Uh, Manuela Kemp die heeft ook een aantrekkelijke stuk. Oh, ja, en, yes. en, en het is nog dingen een lekker ding ook. Weet je oud dat Manuela Kemp is eigenlijk? Nee, nee. Ze is 50, ze, ze is nog jonger als ik. Ik dacht altijd dat ze ouder was, maar ze ziet er nog goed uit hoor. Ja, die, volgens mij is die Joyce Joynes uh, 46 of zo. Ja die, ja, die, ze, die, ja, die had wel wat jonger geschot. Ik dacht maar, dat ze. Uh, dat zou was. kunnen hoor, maar uh, ze, ah, ze, ze, ze had Ze had, ik had ik dat. gezegd dat ze 26 was, en ik zag ergens anders 46 staan. Dus nou weet ik het eerlijk gezegd niet. Nee, hoor. maar. Uh, ik, ik vind dat wel lachen hoor. Ik heb wel humor, echt. Ja, inderdaad. inderdaad. Uh, die die, die, die, uh, die zou ze op televisie kunnen, joh. Nee, net als jij. Jullie zouden ja. samen iets leuks moeten maken. Jij, nou, jij ja, en Joyce. Uh, ik, ik heb dat wel voorgesteld een keer. En, uh, mm -hmm. Alleen, uh, ik denk dat zij het uh, een stuk drukker heeft uh, dan ik. Omdat ja, ze zit ook ja. echt... Ze zit ook echt bij een netwerk van YouTube en ze heeft ook echt opdrachten. Oké, okay, ja dus, uh, oké. Okay. Zij, ja, ja, zij pakt het echt uh, professional ja, aan. Ja, dat, dat wou ik net zeggen, want het ziet er wel professioneel uit allemaal. Ja, zeker ja. zeker. Ik denk, bij... zei... YouTube Wat zeg je? ik denk dat zij wel van alle kanten te is. Ja, maar zij heeft ook uh, meer dan 30.000 abonnees. hè? Zo dan. Of ja best wel veel. Dat, hele zijn, dat zijn er net zoveel als dat er in het Schilderswijk woont. Misschien is het hele Schilderswijk hier in Den Haag wel lid van de, van de, van de <laughs> ja, YouTube-kanaal. Dat is zomaar <laughs> ja, ja. waren ook 30.000 mensen. Ja, ja, maar zij, zij, zij mag zichzelf rekenen tot een van de uh, bekendste en grootste Nederlandse YouTubers. Ja, dat kan je wel stellen, ja. Dat is wel leuk, hè? Ja, ja ik, ik vind het heel aardig. En dan weet je wat ik belangrijk vind, vooral... Uh, ook al als je succes hebt of ook al heb je heel veel volgers, dat je dan toch gewoon jezelf blijft en toch um, ja, zo, zo sympathiek weet je wel. Ja, ja. Er zijn durven natuurlijk ook wel stand te nemen. Want ze natuurlijk een tijd lang een hoop mensen die een beetje rare commentaren op naar YouTube doen. Want mensen kunnen zich echt wel heel asociaal dragen. Maar je, wil, je wil niet weten hoeveel haters zij ja, ja. ja. heeft. Ja, Ze heeft hele lelijke reacties. Van je bent een gestoord wijf. En met de K wordt er gescholden en zo. Want ja, nou, dat, dat, zijn, is... dat zijn ook mensen die niet uh, verder denken dan een neus langs. Die denken dat ze echt zo maar gek is. zijn. Weet je wat ik denk? Hè? Ik denk, kijk, tuurlijk, ik weet ook dat ze dat een normale vrouw is. Maar. Ja. Weet je, ik denk gewoon dat het jaloezie is dat mensen zo reageren. Dat, ze, dat zij dat niet kunnen of durven. Maar zij ja. doet dat toch maar. En ze doet het ze nog goed ook. het een ook niet. Ja. het is ook... In, het, het, is ook uh, het is toevallig net waar ik niet bestand... Waar ik niet bestand, is dus niet verder. Op, het, het, het, het leuke daaraan is... Het leuke aan, aan, aan, aan jouw uitzending... En dan maken ze een video... En aan haar, het leuke is... Je ziet echte mensen. Waar mm -hmm. op tv zie jij nu nog echte mensen? Ja, bijna niet eigenlijk. Dat is allemaal nee, van tevoren... Dat, dat is juist. Dat is allemaal van tevoren ge Net als een show ook, als je een show hebt, dan is het allemaal van tevoren getimed en dan moet die op tijd dit zeggen. En wat ze op Facebook doen en op, op, op YouTube-kanalen, dat is spontaan. Dat is wel ja. van tevoren ja. bedacht, maar, maar het, het, het gaat is, daar spontaan. Niet tegen. Ja, die zijn gewoon jaloers. Die willen. Ja, ze waarom ze... heb ik dat soort ja, oh, nou kijk, gewoon omdat nee, ja, dan maak je eigenlijk al een fout. als dus jij beter wil zijn dan iemand anders. Omdat om het <laughs> dus gewoon... Ze, kunnen, ze willen zelf die aandacht hebben, schijnbaar. Alleen ze durven het niet of ze kunnen het niet. Kijk, eh, ik, eh, ik heb maar drie, vier luisteraars. En ik zal het ook wel leuk vinden als er daar duizend mensen naar me luisteren. Maar moet het moeten wel ik, leuke luisteraars zijn. Het moeten wel eh, mensen zijn die niet vervelend doen. Kijk, daarom heb ik ook Skype... Dan kan je praten, maar je kan ook chatten. Nou, als mensen iets vervelends schrijven, kunnen ze dat doen op de Skype, uh, dingen van Skype. Maar ik kan toch verder niemand lezen. Dus andere mensen hoeven zich niet te storen. Ja, jullie kunnen het wel van elkaar lezen. Als ik wat op Skype schrijf, kunnen jullie het allemaal lezen als het goed is. Die online zijn. Ja. Maar de rest, kijk, en ik weet ook een beetje. Nou, ze zijn dan niet echt anoniem. Ja. En meer. Uh, als ik een, een, uh, een chatpagina op, op mijn uh, website doe. Dan kan iedereen anoniem gekke dingen schrijven. Juist. En, en nu kan ik iemand uh, negeren of ik, of ik ga hem eraf tijdelijk. En als hij twee of drie keer weer vervelend doet, dan komt hij er gewoon allemaal niet meer op. Dan kan hij alleen nog maar luisteren. Want dat kan ik niet blokkeren. Maar goed, uh, zo mijn, mijn zorglijst. En als mensen dit niet, het programma niet leuk vinden, oké, ik doe Maakt mij helemaal niet uit. Zeg, als ze gaan naar Veronica luisteren, of, of weet, weet ik veel. Of, of naar Nelly, of naar ja. Redder Radio. Dat mag ook, dat vind ik helemaal niet erg. Eh, concurrentie is alleen maar gezond. Want je, echt... veel variatie is goed. Ja, weet ja, ik, ik, ik, ik, uh, ik ben al heel lang fan, ik kijk al heel lang fan op YouTube van Boogie. Boogie? Boogie, ma Boogie maakt echt hele, dat is Amerikaanse en uh, die maakt echt hele leuke filmpjes. Over, uh, over computers, over de gamingindustrie, maar ook gewoon over. Okay, als... Kennen jullie. Kennen jullie. Da mm, kennen jullie Danny Lobo? Ja, ja, ja, die ken ik wel, ja. Ja, want uh, Danny Lobo, gewoon een oom van hem is. Jij kon de zanger Lobo, hè, van de Caribbean Disco Show. Die man, die heb ik echt zien optreden. Was, uh, winkelcentrum was opgeknapt in. Uh, nou ja, winkel was een klein winkelstraatje. Dat was in. Uh, de, de, de, in de steden, in Den Haag. Het staat er niet meer. Er staat nu allemaal nieuw, nieuwbouw. Maar dat was... Uh, dat uh, daar woonde ik toen in de buurt. Bij de daar. En heb ik die man... Hij uh, was toen heel populair geworden op dat plaats. Want hij is eigenlijk leraar. En, uh, en Danny Lobo bedoel je? Danny Lobo. Uh, ja, Lobo. Ja, dat is een oom van hem. Oh, een oom. Oké. Okay, ja. Zijn oom. En, uh, en, en die man heb ik zien optreden. Want die gingen ging zijn winkel... Ja, winkels waren opgeknapt of zo. En dan ging die dan open, he. Dat was ook ergens begin jaren tachtig. En ik had die man zien zingen. En met zijn neef. Die, nou, dat is Danny Lobo. Een hartstikke leuke vent. En hij zit ook met muziek te, een beetje te klooien en zo. En, uh, hij maakt ook voor Bert Soons. Uh, dan gaat hij dan muziek maken op de tekst van Bert Soons en zo. En hij, ja. Dat was hartstikke leuk hoor. En Bert Soons, uh, Ja, kun je ook zo mee lachen joh. Ik vind is niet... toch eigenlijk een beetje hetzelfde? Ook gewoon echt een, een, een, een leuk maar hij treedt ook echt op, hoe die, heet die, die, die, die man ook, ja Danny ook wel, maar uh, die, die Bert Zones treedt ook echt op, hè. Oké, okay. uh, Ja, want uh, hij, hij doet het wel eens zien en zo, en het gaat hij gewoon op een podium ergens. Ik denk meer, dat hij in zo'n dorpje toch meer voor elkaar krijgt dan in een grote stad, hoor. Dan zeggen ze, heel flikker op met zoals sommigen doen. En in zo'n dorp, ja, daar maken ze toch al niet veel mee. Dat, dat, dat vinden ze prachtig daar. He, he. En, en die vindt ja, ik vind niet alles leuk. Want ik vind vaak, ik zou één tip aan Bert zijn schrijven: maak je filmpjes niet te lang. Want heeft hij nee, wel eens. Nee, uh, hij heeft leuke dingen hoor, zijn onderwerpen zijn leuk. En, uh, maar het is vaak te, te lang. Je moet nooit langer doen dan vier minuten of zo, of drie, drie of vier minuten. Want ga, op een gegeven moment gaat de aandacht verslopen maar ik moet zeggen, hij moet gaan lekker blijven doen wat hij altijd doet. Want ik weet niet of je luistert Bert Zoens, maar blijf lekker zo doorgaan. Ik vind het hartstikke leuk wat je doet. En Danny Lobo geldt hetzelfde voor. En natuurlijk ook voor Joyce Jones. Instituut hm? Karma. Instituut Karma. Ja, nee, ik ben even een stukje van die goede tijd, slecht tijd de film. Oh, ik, ik denk wie is dat nou joh? Wat ik dus zei over die. Ja, die over de en als je onder zijn filmpjes leest wat mensen daar schrijven, dan schrijven je kapot weg. Wat mensen uit hun bek kunnen krijgen als ze aan hun achter een toetsenbos zien. Dat is bizar gewoon. Dan zou, zou je niet denken om zelf op dat op te schrijven. Dan weet je. Gaat compleet los. Ja, ja. En dat alleen maar omdat iemand echt is zoals die is en die net is. maar... Nou. Kijk, kijk bijvoorbeeld naar uh, bijvoorbeeld André van Duin. Die is uh, van nature heel verlegen. Hè? En dat heeft Wim de Bie ook. Wim de Bie. Maar als ze draaien op het podium staan... of voor een camera... dan zijn ze helemaal... hup, dan geven ze zich 100%. En, uh, en ik denk... Ja ik, uh, ja, ik vind het mooi dat ze dat kunnen hoor. Maar als ze uh, gewoon op straat... of ergens in een restaurant... of weet ik veel waar... Dan, dan zijn ze nogal uh, ja, verlegen. Hè? Of uh, naar buiten toe. Maar zodra ze de aandacht hebben voor de camera of, of, of voor uh, op het podium, dan gaan ze los. Vreemd, hè? Ja, dat, dat, werkt, dat werkt voor veel mensen zo, mm -hmm. denk ik. Want ik heb hem een paar keer uh, zien lopen, Eerst een keer zijn fietsen, hoe heet die man uh, in de En uh, ja, ik herkende hem eerst niet. Maar ik denk, hé... Hey. En toen zag ik hem uh, naast zijn fiets lopen. En ik denk, ja, hij loopt precies zoals op televisie, Ja, het is hem, het is hem. Maar op een bril draagt hij tegenwoordig. En toen, uh, toen zag ik hem... Uh, toen ging hij bellen. Dat was op de... Wat weet het daar? Vlakbij het Malieveld. Daar heb je zo'n bruggetje. Dan heb je de Veluwe En dan stond hij te bellen en zo. En, uh, ja, en uh, toen stapte hij op en toen ging hij de stad in. En hij schijnt in Den Haag te wonen weer. Vroeger woonde hij. Ja, hij heeft ook wel een huisje ergens in de Duinen. Eh, een, een, een geheime plek is dat. Want hij wil niet dat mensen weten waar. Maar eh, als ik op televisie ze Heeft hij ook inderdaad verteld dat hij heel erg verlegen is. En, eh, maar ik heb, ook hem, ik heb hem ook op mijn Facebook. Maar hij schrijft niet zoveel meer op Facebook. Wim de Bie. Want hij heeft toen twee jaar lang heeft hij via zijn eigen site... Biesblog. blog, dat is via de website van de VPRO, hij maakte hij wel eens leuke filmpjes en zo, net zoals wij zeg maar doen. En, uh, en hij, ik heb van. Hij was zelfs de buurman van Willem de Ridder, heb ik wel eens van Willem gehoord, ja. Willem de Ridder heeft dat ooit eens verteld, hij, hij heeft een keer voorbij hem in de buurt gewoond. Maar hij schijnt nu weer in Den Haag te wonen, ergens in het centrum. Dus, eh. Uh, en Kees van Koten, ja. <laughs> ik heb ze een keer samen gezien. Toen waren ze nog op televisie. Dat was met de kerst. Ik dacht in de jaren negentig, vlak voor de kerst. En ik zie ze op straat lopen. Met een camera, klein cameraploegje erbij. En dan gingen ze dan uh, een opname maken. En dat werd uh, die zondag erop werd dat op, op televisie uitgezonden. Want dan denk je, nou Wim de B is heel groot. Maar die Kees van Koten is ook aardig lang hoor. Ja, hij is net zo groot als ik. Ik dacht dat het een klein kereltje was, ja. Ze steken zo met elkaar af, Kop groot, hoor die Wim de B. Ik denk, nou, die man die is misschien 1,70 of zo. En is hij net zo groot als ik. Ja. En daar uh, ah, zaten ze ook iets op, uh, op het plein, hadden ze een opname gemaakt. Ik weet niet meer waarover het ging. En, en uh, liepen ze ook eens een keer bij het Binnenhof, hebben ze nog een shot gemaakt. En, uh, maar ik weet niet meer precies waar het over ging, maar het was wel, ik vond het wel, wel, wel, wel bijzonder allemaal. Dus uh, ja, ik vond het wel leuk. <laughs> maar uh, ja, leuk. in Den Haag zie je het enige wat je aan bekende Nederlanders Nederland is iets meestal politici. Als je rondom het Binnenhof lopen kom je altijd wel een politicus tegen. En vaak dan denk ik, hé, hey, hoe heet die man ook weer? Dan ken ik zijn gezicht wel. En dan zie je een aantal op tv en denk ik, oh ja, dat was die en die. En er zijn er bij die gewoon begroeten. hoor, ze daar aan ben je wel ons maken. Er zijn er best wel bij die zich er nog netjes gedag houden. Maar er zijn er ook bij die draaien kop om met de neus in de lucht van... Uh, haha, weet je, die vinden ze heel bijzonder. En, en uh, nou, ik heb ook eens een keer... Uh, ja, ik heb, toen, toen moesten we Binnenhof een keer uh, onkruid verwijderen. Dat was met toch een paar jaar terug. Ik heb Balken een keer gezien... Uh, hoe heet die man nou kwijt van financiën, toen de tijd? Hij is nou directeur. Ja, Zalm. Zalm heb ik gezien. Jan Marijnis heb ik wel eens gezien. En uh, nou, dus als die gasten aardstappen, vooral dan de premier. Dan, uh, dan komen er drie, vier bevaardigers uit het gebouw en uit de auto. Die gaan dan om zich heen kijken. En hij stopt naar binnen toe en huppatee, die auto gaat weg. Die motoragenten gaan ook weg. Of tenminste, die Marse zee dan. En dan, nou ja, dat was het. En iedereen kan gewoon langs fietsen. En als je kwaad wil, en je hebt een rugtas met een erin, kan je zo ertussen gooien. Ik denk, waarom, en dat ben ik zo gek hier in Nederland, waarom moet alles maar open voor het publiek? Als ik het voor het zeggen zou hebben, dan zou ik het binnenhof niet openstellen voor het publiek. Zou ik gewoon hekken maken in die poorten, met de Marseille daarvoor, dat staat lekker stoer, net als in Engeland. En dan een, en een deel uh, daarvoor nog met een hek. Zet daar een paar marse zees, uh, in voornaad neer. Die heel indrukwekkend heen en weer lopen. En uh, geen mens komt erin. En dan één keer in de week is zo'n rondleiding intern. Oké, okay, prima. Maar niet meer voor het publiek. Want ik vind mensen hebben daar niks te zoeken klaar. Want uh, er hoeft er maar één idioot bij te zijn. En die gooit zo een tas met een bom. Uh, nou, en dan kun je wel twintig bevaardigers om, om de, omheen zetten. Maar boem, weg. Kijk, die lul die er nou zit, zo ik er moeite mee hebben. Maar stel dat ik nou premier word, Nee, hup, hekken eromheen. Want ik word premier van Nederland over een paar jaar. Wisten jullie dat? Oh jee, Heel ja, waar? ik, ik, ik word gratis bier. Gratis bier. Dat ja, is zo mijn vermoedens, uh, ja. Ja, ik, ik heb ook een eigen partij opgericht. Kijk, daar moet je nou een filmpje over maken. En ik ga, te, ik word de nieuwe premier. ...van Nederland. Ja, nou, ik ben... En met dat en vingertje uit... Met dat vingertje zo uit dat uh, autorraampje van... ...ik word de nieuwe premier van Nederland. Dat vingertje. Kale kop heb ik al. Ja. En dan... Uh, ja, ja. en en en dat en gelogen. En iedereen gaat op me stemmen. En, en uh, daar is Geert Welders helemaal niks bij. Die, die, uh, die, die, die, die houdt nog maar drie zetels over. De SP houdt er allemaal niks over. De PvdA die, die houdt ook niks over. Iedereen links of rechts. Of uh, gelovig of niet. Iedereen gaat op mij stemmen. En ik haal ongeveer 79 zetels. Dus genoeg om te regeren met één partij. En dan worden jullie... Mijn uh, belangrijkste ministers, Is dat goed? Ik doe natuurlijk milieu. Is mag prima. Mag ik rechterhand worden dan? Dat mag. Oké. Okay. Dan word jij, uh, zeg maar, uh, de tweede minister, zeg maar. Dus als ik... ik dan, uh, de de vice-minister of zo, vice premier. Ja maar, ja, maar je krijgt wel zeep met een hand, hoor. Uh, uh, uh, was erbij. Ja. Ja. En dan maak ik, Danny Lobo maak ik minister van uh, cultuur... En Bert Sons maak ik minister van Binnenlandse Zaken. En uh, ja, joh, ik heb zoveel plannen, joh. Ik heb zoveel plannen. Ik ga Nederland weer op de kaart zetten. Nou, ik ben, ik ben wel benieuwd hoe je dat uh, gaat doen, uh, ja. Ja, ah, reken maar. De volgende verkiezingen, dan uh, zal ik misschien niet uh, gelijk winnen. Maar dan heb ik misschien één of twee zetels. Maar de vier jaar daarna. Dan ben ik al misschien al, al zo. Een, tegen mijn pensioenleeftijd dan word ik de eerste uh, premier, die niet zo heel jong meer is, maar met hele moderne ideeën komt en waar iedereen van zegt de Messias is terug de Messias kijk, wie is ik een, uh, zoals ik hij als, als ik een muziekje draai bij mij. K kunnen jullie dit dan gewoon horen op de stream? Nou, dan moet je het maar eens proberen, dan eh, nou. hoort het vanzelf. Okay, ik heb namelijk een, uh, zelf een video in elkaar geflanst. ook van Goede Thuis-Slechter, die mocht dan weer wel op YouTube. Ja. En dat is dat Laura, die ken je nog wel, ja. dat zij een liedje zingt. Uh, en ze zingt dan Dirty Old Man. Oké. Okay. En hier komt ie. Ja, dat bedoel ik! If ja oké okay, yeah. ah, het is wel commerciële liedje hè uh, niet te lang uh... oké okay, dat nou was het een beetje oké okay. ja nee, maar het is een commerciële liedje dus ik moet een beetje voorzichtig zijn maar Oh ja, maar... ja, dat is waar. maar het is wel gecoverd door Laura van Goede Thuis Oké, okay, ja. <laughs> het is een conferversie, dat past het weer wel. Ja, ja. oké. Okay. Maar, uh, wat heet het? <laughs> en hij uh, mocht sowieso ook op YouTube, want er werd geen uh, copyright uh, herkend. Oh? Uh? Nou, dat dat... Ja, weet je, ik zou je vertellen, door. ik had een liedje van Queen, dat heet Winter's Tale, die kennen jullie waarschijnlijk wel, van die een van de laatste CD's van Queen. Ja. En dat, eh, toen had ik een filmpje bij mijn moeder gemaakt met een, met een mobiele telefoon. Dat was een dag in 2012. Het was een wintertrafeeltje. Dat was voor de deur. En dan heb je dan een vijver en dan zag je al die kinderen schaatsen. En dat zag ik vanaf het balkon zo te filmen. En toen heb ik thuis heb ik, uh, muziekje van Queen eronder gezet in zijn geheel. En toen kon ik kiezen of het filmpje eraf flikkeren. Of dat ik toeliet dat de reclame voor die, uh, van Spotify van Queen dat je die, uh, dat liedje kon kopen. Ik denk, nou ja, laat maar lekker zo. Dus hij mocht er wel op. Maar onder die voorwaarden dat uh, de reclame voor Queen uh, werd gemaakt, voor dat plaatje. En ja, waarom niet? Ja, toch, het is hun nummer. Dus, uh, dus ja. ik, tot, en daar staat er nog steeds op. oh zo. Dus uh, ja, die mag ik niet uitzenden natuurlijk op de stream. Maar, ik bedoel, uh, maar op YouTube mag het wel, omdat die natuurlijk, ja, hun zien het dan schijnbaar toch als reclame. Dus hebben ja. ze daar iets aan gekoppeld, dat, dat je naar de site kan. En dat je dan uh, legaal een, een cd'tje kan downloaden. Tegen betaling uiteraard. maar uh... ja. En dan kon je kiezen of eraf halen of dat accepteren. Nou, accepteer ik het maar, ja toch? <laughs> ja, inderdaad. Ik vond het filmpje wel leuk, weet je. Dus uh, met die muziek erbij en uh, ja. Dus uh, ik heb... Ook... Dat zelf filmpjes maken, schoon. Ik heb één maken. keer gehad ook een filmpje gemaakt. En toen, uh, toen was het van, uh, ja, dit is kopie uh, rechte muziek. En uh, dat het niet mocht en zo. Toen heb ik hem... Uh, maar gauw eraf afgehaald. Ik weet niet meer wat het was. Het was al inderdaad eentje waar copyrights op zat. Maar die heb ik er toch maar afgehaald. Want ik denk ik wil geen gedonder hebben. Dus, uh, <laughs> nee, nee inderdaad. Nee. Want die boetes ja, zijn... Ja, die boetes zijn niet mals hoor. Vergis je niet. Dan kan het uh, daar vanaf een paar honderd tot duizenden tot twintig duizend euro geloof ik oplopen. Dus nou dat risico ga ik niet nemen. Dus, dus euh... <laughs> hoe gaat het met jouw YouTube-carrière? Uh, nou, ik, uh, toevallig heb ik vandaag weer een nieuwe koffietijdvideo uh, geüpload. Mm. Gemaakt ook. En uh, ik, ben, ik ben van plan om nu iedere dag uh, een korte koffietijd te gaan doen met één nieuwtje. Iedere dag één nieuwtje. Mm. En dan ja, dan maak ik het zeg maar kort en krachtig. Uh, dus ja. het lijkt leuk, leuk. om dat zo. ...elke keer, elke dag... Uh, ja, eigenlijk, ...eigenlijk is dat Facebook... ...is eigenlijk een tv-kanaal eigenlijk. YouTube bedoel je? YouTube, ja, you, ja, en Facebook... ...dat is zeg als maar, een soort teletext... Met, ...met beeld erbij. Net zoals uh, uh, ja, wat ik eigenlijk nu doe... ...want die Skype... Uh, ...ja, als je ten, maar duizend mensen op Skype hebt... ...heb je in feite ook wel een radiozender... waar iedereen mij ja. mee mag doen. Alleen... ...met die streamen... ...de streamen bijvoorbeeld... ...dat de mensen... ...die geen Skype hebben, ook mee kunnen meeluisteren. En dat ze het in China kunnen ontvangen... ...en in Japan en in Rusland en in... Eh, ...ja, op de maan misschien wel via een wifi. Want misschien hebben ze op de maan ook wel wifi. Wie zal het zeggen? Je weet het Als ik ooit. Uit, uit een ander hondje koop... ...stel dat onze twee hondjes doodgaan... ...dan wil ik hem wifi noemen. In plaats, van, ja. in plaats van fifi. zeg wifi, wifi... En dan zet ik mijn app aan en dan zeg ik hier komen. druk ik op de knopje en dan komt hij hierheen. zeg ik en nou slapen. En dan gaat hij slapen. En dan ga je... Ja en dan programmeer ik de tijd dat hij zichzelf uitlaat. Dan komt hij vanzelf thuis. Dan kan af en toe wel de batterijen vervangen. Maar goed. Dan schaart hij in plaats van poep lege batterijen. Nou. Ja. Ja. In Japan hebben ze toch zo'n elektronische hond gemaakt, toch? Nog niet zo lang geleden. Een robothond. Ja, toch? Maar hij maakt het sowieso. Als je daar kijkt hoe ver ze daar met de wielentelefantjes hebben. Kun je een microfoon iets naar je mond toe buigen, Jacco? Ik zeg, in Japan maakt ze sowieso. Zijn ze zelf, zelf met alles. Als je kijkt hoeveel ze daar van de telefoontjes hebben ja nou, dat zou ver zijn wie je nog niet, hè? Ja, dat is... Want weet je wat mij ook opvalt? Met die auto's vroeger in de jaren 70... dat je, zeg maar... als je een luxe sportwagen wou hebben... en dan uh, kocht een Europees merk... een Opel of zo... een Opel Manta, zeg maar... dat je de, de, de versie van uh, Mazda... die daar een beetje in de buurt kwam... maar dan veel luxer... voor nog veel minder geld. Dus iedereen kocht natuurlijk een, een Toyota... Of, ja. een, of een Mazda. Want die dingen waren eh, net zo duur als een standaard Opel. Maar dan wel met alle luxe. Wat er maar... En ze zagen er nog mooie auto's, ook. Want ik vond die Datsun was ik altijd gek op. De Datsun 120A. Ik weet niet of je dat type voor je kan halen. Of je moet je maar eens op Google kijken. De Datsun. Dat is de voorloper van Nissan. hè, Datsun. Want ze ja. hebben toen de naam veranderd. En dat vind ik vind nog steeds een mooie auto. En uh, ja, al die auto's tegenwoordig ze lijken zo op elkaar. Je ziet bijna niet meer, vooral die grote bussen, ja, van die grote, grote bedrijfsbussen... Je moet echt kijken naar het logo om te zien of het een Renault is, of een Fiat, of een Opel, of een Volkswagen. Want je ziet het bijna niet meer, het verschil. Het wordt allemaal ook uh, mede met computers ontworpen... Uh, ik denk dat het te maken heeft met de weerstand, met de uh, ja, aerodynamische weerstand om brandstof te besparen. Nou hebben wij op ons werk een Fiat bus uh, en het is een heerlijke wagen om mee te rijden. Hij is lekker ruim en er, er zit een ruimte in waar kun je zoveel gereedschap en spullen in kwijt. Nou, het is een fantastische wagen. Ik ben helemaal geen Fiat fan, maar deze Fiat, nou, ik vind het een geweldige bedrijfsauto. Nou maak ik reclame eigenlijk. Maar goed, ik noem geen, oh. geen type daarbij. Ik zeg alleen dat er Fiat is. En Renault is ook goed hoor. En, en Mercedes. En, uh, en Volkswagen. Dus daar uh, nou is het gelijk geen reclame meer. Dus. <laughs> <laughs> nou, heren, ik ga het met de hond uit. Ik wens jullie nog een uh, fijne avond. dank u. Dank u wel. Ja, dank u wel. En eigenlijk de nou, één ding wat ik zou maken zou weten... Ja. ja, jij, bent, ja. Uh, jij bent toen voor uh, Sunset ingevallen een paar keer. Oh ja, ja. Klopt, ja, ja, ja. ja. En dat was hartstikke leuk. Waarom hoor ik je niet meer bij de radio? Er is zoveel uh, tijd over, hè? Nou, ik, uh, ik, ik, ik uh, kom af en toe nog wel eens op de maandagavond hè, met Guus. Ja, ja nee, nou, dat klopt wel. Ja. zelf, weet je ook. Mijn eigen kanaal, zeg maar. Wat Van een eigen show. Dat is eigen show-up. Een eigen show heb ik nooit echt gehad op uh, de Radio, maar... Dan mag het je ook wel... hoor. <laughs> het, het is wel een idee, alleen um, ja, ik ben heel erg van, uh, van de... Ja, hoe zeg je dat? Ik, ik moet er de stemming voor hebben, zeg maar. En als ik bijvoorbeeld uh, zeg, nou, ik ga elke woensdag uitzenden... en ik heb uh, op een woensdag een verschrikkelijke rotbui... dan heb ik helemaal geen zin. Maar weet je, ik, ik heb er dat een oplossing voor. Kunnen. Nou ja, bijvoorbeeld, maar weet je wat je ook kan doen, Marcus? Je kan bijvoorbeeld als je zegt van nou, ik ga voor de zekerheid een uurtje opnemen, gewoon met praten alles erbij. Het, oh, is, dan, ja. het is dan wel niet live, maar dan kan je voor het geval dat je een kutbui hebt, kan je hem uitzenden. En heb je geen kutbui, dan ga je gewoon live uitzenden. Nou, dan dat, ja. dat je toch nog te horen bent. Oh, ja, daar zit, zit wel wat in. Daar zit wel ja. wat in. Toen ik ja, Nelly, Nelly dat jaar heb gedaan, dat ik na, ja, ik heb een jaar na Nelly uitgezocht. Had ik ook wel eens bij mij eigen dat ik uh, zaterdagmiddag had van oh, vandaag heb ik het niet, weet je wel. Ja. En, dan, en dan nam ik gewoon, uh, dan selecteerde ik wat muziek, ik, uh, ik, uh, ik praatte wat bij elkaar en dat nam ik allemaal op. En dan zet ik gewoon om uh, tien uur zette ik de stream aan en dan klikte ik. Uh, en dan, dan klikte ik op de playlist en ik liep het gewoon afdraaien. En niemand had in de gaten dat ik in feite gewoon tv te kijken. Heel slim. Ik, ik, ik doe het ook wel eens hoor. Sst. Oh ja, dat ik ja, Dat is de manier om te doen. Bijvoorbeeld donderdagavond begin, begin de radio. Ik was om 11 uur met zijn eerste echte uitzending. je tijd is ja. allemaal herhaling. De hele dag zo. Vrij laat, inderdaad. Ja, dus dat lijkt mij echt het uurtje daarvoor, zeg maar. Dus dat uurtje van, van 10 tot 11, en daarna krijg je Daan en Herman. Dat uurtje van 10 tot 11 dat lijkt mij juist een heel mooi. Nou. Nou, ja. Nou, dat, dat, dat is grappig, want dat uurtje, daar, dat, daar zat ik dus ook wel aan te denken eerder. Uh, dat uurtje voor uh, Daan en Herman, dus tussen 10 en 11 donderdagavond. Dat, is, dat zou ik ook wel kunnen doen, alleen ik wil dat. Uh, dan even kortsluiten met, uh, met met Guus of met uh, de operator. En uh, ja, als zij zeggen van ja het is goed, dan, uh, dan, kan, ik, dan, dan uh, kan ik dat gaan doen. lijkt me hartstikke leuk. Mm. En ik denk wel dat ze dat hartstikke leuk vinden als je dat zou uh, doen. Dus uh, ik, ik zal het uh, ik zal het wel eventjes uh, maandag voorstellen. En jij hebt in de radio natuurlijk wat te bieden. Want jij hebt uh, een redelijk klein YouTube uh, ja, dat is wel. Alleen uh, ik denk niet dat ik reclame ga maken voor in radio op mijn YouTube kanaal aangezien uh, je ja, weet je, er zullen wel ongetwijfeld een heleboel mensen zijn die alleen maar komen trollen dan, weet je wel. Ja, natuurlijk. Ja. Uh, maar ja, je hebt wel content, zeg maar. Dus je kunt wel dingen die... Uh, ja, die nou, het lijkt me heel leuk om, uh, om, om gevarieerde programma's te doen. Dus inderdaad wel met muziek, maar ...en met bellers... ...en misschien wat uh, verhaaltjes tussendoor. Dus, sorry, dat lijkt me wel een heel leuk idee. Maar ik, ik, had, ik zat er al eerder aan te denken. Hoor. Alleen... Uh, ...ja, weet je... ...het moet even kort gesloten worden... ...anders dan blijft het zo van... ...van ja, misschien, weet je wel. En dan komt het er niet van. Nee, inderdaad. Dus ik, ik zal het inderdaad eventjes... Uh, ...aankomende weken met, met Guus en... Uh, ...operator over hebben. Goed plan. Heren, fijne avond nog. en... Uh, ik zou... Jij ook, uh, Jaco. Fijne tot... avond en tot, tot ziens. Doei, doei. doei, doei. Ja. ja, dat was Jacco. Ja, dat was uh, Jacco. Ja, ik wou nog zeggen trouwens, want de, de, yo, ik had net even een stukje van die GTS-film die ik gemaakt had. Ja. En uh, ik heb ook nog een e-mail gestuurd naar uh, een, uh, een, een, een contactpersoon van Endemol. Oei. En uh, daar heb ik een heel, heel uitgebreid in uh, verteld wat ik uh, gemaakt heb. En dat ook de acteur uh, Jan-Simon Minkma uh, uh, al erg uh, lovend was over het feit dat ik dat gemaakt had. Mm -hmm. En ik heb uh, voorgesteld uh, of zij eventueel geïnteresseerd zijn om, uh, ja, om, dat, om, dat, om dat te gaan bekijken, die film. En eventueel uh, zouden ze het dan kunnen uitbrengen op dvd. Ah. Het is, ja, het is een, het wie niet waagt, wie niet wint, uh, uh, ja, ja. iets, maar ja, je weet het maar nooit natuurlijk. Ja, dus, het is het proberen waard, natuurlijk, hè? Mm. Dus, uh, ja, hè. inderdaad, dus ik, ik, heb, ik ben benieuwd naar het antwoord. <laughs> ik, zal, ik zal ongetwijfeld wel een antwoord krijgen, maar je weet, ja, je weet natuurlijk niet. Uh, ik heb toen destijds diezelfde man gesproken aan de telefoon en die. En, ...en die heb ik toen getipt over een eenmalige kerstfilm... ...die in goede tijden ooit heeft uitgezonden... ...in de jaren negentig... ...en uh, toen zeiden hij... ...ja, we gaan het eens uitzoeken... ...en door mijn tip hebben ze, hebben ze die film teruggevonden in het archief... ...en hebben ze hem uitgebracht op dvd... ...oké... Okay. ...ja... Ik ga je even mijn webcam open... ...als het lukt... ...even kijken hoor... ...oh ja, Wacht, even kijken, doe ik hem ook aan... ...ik weet niet of je mij kan zien... Uh, nog niet. Kun je oh. mij wel zien? Uh, ik zie een rondje ronddraaien. Hallo. Oh, nee, ik kan, ik kan mijn cam natuurlijk niet aanzetten. Oh, mijn cam ging ook ineens uit. Want ik, ben nou, ik heb nou ook mijn uh, videostream aangezet. Ja. Dan kan je, uh, ja, oké, okay, ik ben daar... Nou, oh, daarom gaat, ja, ik kan mijzelf zien. Ik weet oh, ja. niet, het geluid. Ik zie het wel uitslam. Ik zie dat geluid ook uitslaat, geloof ik. Mm. Dus nou ben ik te zien en te horen. En jij bent ook te horen. Alleen kan ja. je mij alleen maar zien. Dus, ik kan uh, jou niet zien. Nee, je kan wel via de website van, uh, van, van de radiostream kan je me zien. Uh, oh, dat kan wel. Oké. Okay. Ja, dus, uh, maar dan krijg je wel echo, denk ik. Dan moet je het geluid even verzacht even zetten. Dan. Oh ja, het geluid uit. Tenminste, van de website dan, hè. Dus als het goed is, even kijken hoor. Dan moet ik even kijken hier. Oei, oei, dan wordt het wel, wel heel erg druk nou. Want dan krijg ik heel veel dingetjes te zien. Wacht even hoor. kijken of het werkt. Ja. Ik kan wel eventueel. Uh, nee, uh, ja. Even eens dus even kijken hoor. Ik zie je niet hoor op uh, de website. Oh, wat raar. Even kijken. Of misschien moet hij nog laden? Dat zou natuurlijk ook nog Ja, hij moet altijd laden hè, in het begin. Nee, er staat hier die uh, end of zo. Hij uh, laat een filmpje zien. Oh wacht, nu, nu begint er iets. Ja, nu zie ik je wel. Ja, oké. Okay. <laughs> ah, ik zie je. <laughs> ik zie je yes. smaak. Ja, als het goed is kun je me nog horen uit daar. Ja, ik, uh, ja, ik heb het volume van de video uitgezet van, van het uh, mm. van de live uitgezet. Dat dus gaat het door elkaar natuurlijk. Mm. Ja, het is een live-uitzending. Het is vijf over half elf. Het is vijf over half elf. En ja, dan hoor ik mezelf op de achtergrond. Dan, ja, dan moet dan ik, dan ik even het geluid dan even, even wegdraaien. Yes. Anders hoor ik mezelf... Er zijn toch nog drie, drie kijkers, zie ik. En uh, ja, dit is aloharadio.tk. Misschien dat Danny ook zijn... al luistert, want die uh, was het er toch vaak bij, hoor? Uh, ja, ik geloof wel dat hij wel eens luistert, maar hij is nooit op de, uh, Skype. En uh, nou ja, we zijn ook op de radio stream, dus als je hier beneden, dat witte spelertje, dat is de, de flash player. Dit is uh, de webplayer of de flash player. Ja. Daaronder heb je dan de Winamp, Windows en Realplayer. player. Dus als je een van de drie hebt en meestal kun je met de meeste players wel uh, afspelen, dan hoor je mij in, uh, althans de muziek in stereo die we draaien. Ja, ik hoorde dus, al inderdaad de hoge kwaliteit van de van, uh, audio inderdaad. Mm -hmm. Dat uh, viel me al op, dus het klonk erg goed. Dus nou doe ik net als Nelly, en op de radiostream, en op de videostream. Maar de videostream is ook met geluid. Dus ja, het dus werkt fantastisch, het is... dus ik kan gewoon mijn camera aanlaten als ik wil uitzenderen. Oh, dus en als, en als jullie mijn hoofd zat zijn, dan ga ik even op de video even een... een, een, een, een uh, een fotootje erop. Dan doe ik voeg bestanden toe. Image. Dan zoeken we even naar mijn mapje. Eens even kijken hoor. En dan gaan we naar afbeeldingen. Eens even kijken. Even kijken, afbeeldingen. bureaublad Hier, uh, hey, wat is Oh ja, afbeeldingen. En dan kan je gewoon. Uh, oh, wacht eens even voor. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Um, afbeeldingen en dan moet ik deze hebben. Dat kan je bijvoorbeeld. Dan zie je deze. Eh? Oh ja, als het goed is zie je nu een, een logo. Dan moet ik hem wel aanzetten. Nog niet, nog niet. Dat is dus uh, image, hè? foto. Dan moet ik hem afspelen of zo, weet ik het. Ik zie hem nog niet op de inderdaad op de dinges. Nou, daar zal ik er nog een fotootje bij doen. Image, nog eentje. Het is tijd voor plezier. Dus ja, nu ben ik wel te zien. Kijk eens, we wisselen elkaar af. Even kijken. Dan draag ik, ik het even naar... 8, uh, 9 uh, seconden. Als het goed is, uh, ben ik nou wel te zien. Ik zag jou al de hele tijd, alleen ik zie maar geen ik, afbeelding hoor. Oh, wat gek, want ik zie wel, uh, ik kan wel zien mijn, uh, mijn beeld live. Heel ja. raar zot, zeg. Maar, ik, maar als je het geluid via de video hoort, dan kan je dat witte spelletje je uitzetten. Hè? Uh, het kan wel ja, want dan hoor je geen, geen echo meer. Oh ja, precies. Maar uh, ja. Uh, dan ga ik eens kijken of je de muziek ook in stereo hoort via de videoplayer. Dan ga ik dit eens even proberen, want ik heb hier nog wat, uh, de poes van Loes hebben we al gehad. Dan <laughs> gaan we eens even kijken naar iets, het volgende. En, even kijken hoor. Uh, muziek, muziek, muziek, muziek. Ja. Muziek, muziek, muziek. Een bullshit. Laat me een liedje van mij draaien. Dat heet Op de Boerderij. Hartstikke oh, lachen. Ja, Kijk wel. of hij het doet. Daar komt hij. Okay. Op de boerderij. Ik was een keertje op de boerderij. En daar kwam een kipje bij. Ai, ai, ai. Op de boerderij. ei ai, ai. Op de boerderij. Ik was een keertje op een boerderij. En er kwam een koetje bij. Ai, ai, ai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 Hey Loes, mag ja, ik uh, spelen met je Loes? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, is niet geschikt voor volwassenen. Nee, dat gaan we niet doen. Nou, <laughs> na twaalf mag het eigenlijk pas, hè? Ja, eigenlijk wel, maar ja, ik ga om elf uur stoppen, hè. Ah, dus, uh, ja, nee, dan, dan, uh, dan mag het wel. Want ik moet morgen natuurlijk ook nog werken, hè, morgen. Een uitzondering, dan, uh, ja. <laughs> Lachen man. Ja, hey, hey. ja dat, was, dat was alweer een avondje radio. Ja, dat is gezellig. Maar kon je de muziek in stereo horen via de.. Uh, of was het mono? En, uh, uh, nou, heb ik het eigenlijk niet getest eerlijk gezegd. Maar je kan het ook terugluisteren hoor, want, want uh, als ik straks klaar ben met de uitzenden, dan laat ik het filmpje even staan. Oh ja. En dan kan je. Oep, pardon. Dan kan je terugluisteren je hoor. Oh, deze... ik, ik ga, ik ga, als jij doorgaat met praten, ga ik even hier eens luisteren. Ja, dat kan. Ja, maar ik, uh, ik weet niet of dat. Uh, te Terwijl het is tijdens de live-uitzending. Hey. Ja, hé. Hey. Huh, is onze. Oh ja, Max is er nog, zie ik. Maar ik weet niet of dat kan uh, tijdens de live-uitzending. Ja, ik heb ik mijn uh, eigen microfoon even uitgezet. Ja. En toen, uh, toen uh, volgens mij is het uh, geen stereo. Hmm. Via de webcam, via de cam, denk wat ik. Wat dat gek toen Adrie uitzond via Bambus hoor. Ja. Zijn muziek was in stereo te horen. Vreemd, dat was vreemd. Ja, he. dus, nou, uh, via heel, het heel... witte playertje was het wel echt stereo. Ja, maar dat komt omdat het een aparte geluidstream is. Die heb ik gehuurd voor een tientje per maand. Oh, en dan kon niet. ik tot 750 ja. luisteraars... Maar je hebt hem ook goedkoper voor 5 euro. En dan heb je uh, tot 500. Nou, dat ik achteraf beter kunnen doen. Maar ja, je kan ook muziek online zetten. En dat kan je dan, uh, terwijl je niet uitzendt. Uh, dat noemen ze on demand. Hè? Dan ja. uh, heb je de hele dag, dag en nacht dag muziek. En uh, zodra ik live ga uitzenden, valt die muziek weg. En dan is uh, alles live te horen wat ik doe en uitzend. En uh, het, het is wel mogelijk, maar ik. Uh, en ze hebben het wel uitgelegd op die website. Maar ik snap tijden maar geen snort van. Oh jee. Dus ik denk nou ja, ja. Ik laat het maar lekker zo. Nou ja. Je ja. bent elke woensdag en zondag vanaf 8 uur te ontvangen. Op uh, Aloa Radio. Dus uh, aloha radio.tk ja, ja ja. Of, of dj-ja.com Dat kan ook. En dan ga je boven. Heb je een tekstbanner Aloha Radio. Als je die aanklikt dan kom je er ook. Ja want. Dus uh, ik... Dat had ik nog te onthouden, want uh, nietje die was er eerder, hè? Uh, ja, ja. Maar het is een soort doorlinkpagina, hè. Die alawaradio.tk Oh ja. En die is van uh, .tk Als je .tk aanklikt, dan kan je ook een uh, doorlinkpagina maken. Die is een jaar geldig, die kost niks. Oh. En na een jaar, ik weet niet of, na een jaar, of je moet betalen, ja of nee. Je kan ook kiezen voor een half jaar. En kan je gaan gratis gebruiken. Dus heb ik uh, die pagina van DJ Jaap. Heb ik er dan doorgelinkt die radiopagina. Dat ze rechtstreeks op alle radio radiopagina komt. Ja ik een keer uh, in de beginperiode. Dat ik uh, een beetje begon met internet. Dat ik een eigen <coughs> website uh, willen, willen, Ja van Wordpress. Ken je mm. dat? Ja dat ken ik. Alleen uh, ja ik had er gewoon de ballen verstand van. Mm. Dus eigenlijk. Uh, De site die ik heb, dan, ik heb het gewoon zonder FTP. Hè? Gewoon oh. dat is een online uh, programma, die hoef je niet te downloaden. En dan kan je alles opzetten. En dan kan je je uh, eigen pagina met kaarten oefenen. Oh, dat is beter. En nou is die, heel makkelijk. Die, die FTP, dat, daar kwam ik niet uit. Ja, die heb ik ook gehad. En toen had ik zo'n frontpage uh, uh, uh, server, zo'n ja, zo CD of een DVD. En er stond uh, front, Microsoft Frontpage. Ja. En dan heb ik een FTP-programmaatje had ik daarbij. Dat heb ik ooit van iemand gehad. En dan kon ik zo mijn pagina's ver vernieuwen en aanpassen wat ik maar wou. Alleen ja, ik heb op deze webpagina maar 250 mb. En die is heel snel vol. En, uh, en ze tellen ook. Uh, de mb's die je gebruikt als je dingen verandert, eraf haalt of erop zet. Oh. En als je door je limiet heen bent, dan kan je een maand lang niks doen. Dan moet je even wachten een maandje. En dan kan je weer wat dingetjes veranderen. Dat vind ik maar wel je, weer een Ja, je nader. kan wel gewoon uitzenden, dat wel? Ja, ja, ik kan die spelertjes die laten gaan opzitten. Die moet ik natuurlijk niet weghalen. Maar ik uh, kan maar uitzenden. En dat geldt ook voor dat beeld. Oh, mooi. Oké, okay, ja, dus, dat is wel beter. Uh, ja. En als het jou ook niet van kost, ja, dan is het ook leuk natuurlijk. Nee hoor, ik bedoel, uh, ik vind het niet duur een tientje per maand. Je hebt mensen die hebben een extra pakket op psycho voor de televisie, voor extra zenders. Daar betaal je ook een tientje voor, dus nou. Maar ik vind het wel meevallen, ja, een tientje is niet, niet echt zo. Nee, toch? en voor 5 euro heb je het ook, alleen heb je dan voor 500 luisteraars. Maar eigenlijk uh, kun je het dat doen, want ja, je komt toch niet aan de 500. Nee, volgens mij komt de hele radio daar niet eens aan. En weet je, ik denk dat Redder Radio, ik schat zelf uh, uh, als, uh, uh, dat uh, met die chat, uh, ja, op die chat zie je veel minder mensen als die luisteren. Ik schat er 40, 50 luisteraars, want ik denk dat er heel veel mensen nooit op de chat komen. En ja, ik denk, dat denk ik ook. En ik denk en wel en dat en de, en de meeste mensen op de maandag en de vrijdag luisteren. Ja, wel, wel, wel, ja, dat denk ik ook wel, maar weet je wat dat ook is, omdat die zender natuurlijk 24 uur per dag draait. ...hebben ze altijd wel luisteraars. Ja. Ik, ik denk uh, uh, per dag, denk ik, uh, dat uh, ja, ik, ik denk wel 20, 30 luisteraars misschien. Misschien wel meer ook. misschien wel een paar honderd, wie zal het maar, zeggen. De, de, de, het toch wel, uh, de operators moeten toch wel kunnen zien hoeveel luisteraars ja, er zijn. Ja, dat kan ook. Ik kan het ook zien als ik dat wil. Alleen, alleen wij als, uh, als, als uh, zeg maar, als, uh, ja, hoe noem je dat? Als. als, als uh, ...consument of als luisteraar... Ja. ...je kan het zeg maar niet gewoon op de radio... ...webpage, kun je niet zien hoeveel luisteraars er zijn... ...op dat moment. Op de webpage niet, nee. Je kan, je kan zeg maar niet op het moment dat het live is... ...je kan, je kan niet... Het ik kan, uh, als ik mijn internetradio, die heb ik aanstaan... ...en uh, kijk, daar zie ik één luisteraar... ...dat ben ik dan zelf vaak... ...want dat is voor de controle... ...en als Jacco en jij daarbij ook gaan luisteren... ...dan kan ik dat niet zien... Maar dan moet ik, want dan zie ik nog steeds die 1 staan. Dus oh, wat moet Eurostar ik. Bij de kon je dat wel zien, hè? Ja, maar wat moet ik dan doen? Dan moet ik de, uh, even op een andere zender zetten, op RIDA Radio of zo. En dan druk ik hem weer terug op Arawa Radio en dan zie ik ineens een drietje staan. Oh. Nou, dan, dan weet ik, oh, hé, hey, er zijn twee luisteraars bijgekomen. Maar nou, nee, dan moet ik hem ja, even, ja, even ja. van het kanaal afdoen. Maar, maar is, in, er niet, is er niet een manier om dat, om, uh, om dat bij RIDA Radio ook te kunnen zien? Uh, nou... Uh, ik heb het nooit kunnen vinden, nee. Nee, nee, want dat is zo. Want, dus, uh... want, want kijk, ik, ik ken ook via Zuidkast... heb je ook een heleboel zenders, kun je zien. En je kan kiezen of je via Zuidkast zichtbaar bent... of niet. Dan heb je ook een spelertje, kan je gewoon die zender ontvangen... en je ziet tegelijk hoeveel zenders... of hoeveel mensen er luisteren. Mm. Maar ik kan er ook voor kiezen... om niet gevonden te worden via Zoutkast. Maar ja, het is natuurlijk stom als ik dat niet doe, want... Dan ben ik juist te vinden, juist voor iedereen. En er staat ja. ook bij hoeveel uh, mensen er kunnen luisteren. Hoeveel luisteraars heb je. En dat had ik bij Eurostar ook. Daar uh, dat kan je voor kiezen, wil je, of je er wel of niet op wil. Nou, je kan helaas geen winamp spelers meer downloaden. Mm. Maar je kan wel die zoutkasten... Uh, dat je al die zenders kunt zien, die, uh, die aan het uitzenden zijn. Via... Uh, ja... En dan kan je kiezen als, als je zelf zendt, wil ik zichtbaar zijn via shoutcast.com of wil ik niet zichtbaar zijn. Dan kan ja, je via uh, je eigen server kan je dat dan aan of uitzetten. Maar ik heb hem aangezet natuurlijk. Maar ik vind, ik vind, ik vind het zelf wel handig dat je via de website zelf kan luisteren, want dat, uh, dat ja, doen ook bij de radio. Ja, dat, dat... en uh, nou, ik heb je dan dat radiootje hier. Je hoor ik me dan een, ongeveer een minuut later. En dan, uh, dan weet ik, oh hij doet het, weet je wel. Dus, uh... Ja, want bij de radio luister ik altijd via de SWF-knop. Ja, oké. Okay. Dus dan hoor je het gewoon op de website zelf. Ja. Op zich, ja, het is, het is natuurlijk een voorkeur, hè. Wat je zelf van... Uh... Ja, ja. Mm -hmm. Maar ik vind het op zich wel handig dat je het gewoon kan... Uh... Mm -hmm. ...via de website zelf kan luisteren. Dan hoef, dan hoef je niet um, naar um, ja, externe spelers toe, zeg maar. Ja, ja, ja precies. Het mm. enige nadeel is, ja. uh, bij jou is dat niet zo, je kan bij jou het volume aanpassen, maar bij de knop op RIDER Radio, ja. uh, als je hem op de website zelf wil luisteren, dan heb je geen volumeknop bij. Uh, in de, ja, ja, ja, klopt. Bij RIDER Radio zit op de ingebouwde knop. Ja, want bij mij, bij mij, dat witte spelertje beneden, ja. even voor de kijkers, ik zal even naar beneden wijzen. Uh, uh, er zit wel een volume-ding op. Dus ja, als dat, ik hem dat, openzet. Vind ik moet een beetje tegenvallen bij de radio dat dat er niet is. En ik klik hem aan, dan hoor ik de, de stream. Hallo radio, jouw zender. Dat hoor je als je hem aanzet. En dan ja. hoor je dit. Het volgende. Hallo, hallo. Dit is het mannetje Kijk, van. Ik maar je dat witte verkeerdertje beneden. Ja. Even voor de kijkers. Ja. Ik zal even naar beneden raken. Leuk, hè? Ja, inderdaad. Ja. Er zit wel een volume. Ja, grappig. Maar ik, ik, zal, ik zal het eens benoemen bij, uh, misschien morgenavond als ik bij Alweer Radio ben, dat ze misschien uh, een volumemetertje moeten het, inbouwen. Het is wel praktisch, ja. Het is wel praktisch. Ja. Dat is heel makkelijk, want daar zit op die site waar ik dan die, die stream van gehoord heb. daar kun je hem die embed-code die, die kopieer je. En die plak je op je website en dan zie je dat prachtige spelertje. En er staat aloha op, dus een aloha speler, zeg maar. Ja. Het is gewoon een uh, SWF of een uh, Flash speler. Nou en daaronder zit dan uh, de Winamp voor Windows en Windows player. Alleen helaas geen Apple player. Van, uh, maar je kan ook met een Apple luisteren hoor. Want ik heb ook een uh, speler voor uh, iPod. Maar die ga ik er niet op zetten. Uh, voor die, de ja, iPod. Linux dat kan ook want, allemaal gewoon, denk ik. Ja, ik denk het wel. Want kijk, omdat ik op 128 kbit uitzend kan je met je mobiele telefoon ook luisteren. Dus... Ik heb helemaal geen zin om nog eens een keer een spelertje voor iPod erop te gooien. Nee. Want nee. Ik het beste als je via uh, je telefoon luistert is via de flashspeler speler. Of anders de winamp. Die is ook wel geschikt voor, uh, uh, voor mobieltjes. Ja, ik heb, ik heb een keer op mijn tablet heb ik, uh, ja, via TuneIn Radio heb ik naar de uh, Radio geluisterd. Uh -huh. Ja, dat kan. Hmm. En ik ben in principe ook met een tablet ontvangen. En uh, ja. Het is wel handig dat dat kan. Want met een allemaal. tablet kan je ook uitzenden via Bambusser, hè. Dat kan ook, oh. hè. als je op straat loopt en je hebt dan een wifi of met je mobieltje, dan kan je gewoon uh, live uh, uitzenden. Oh, dat is ook leuk, ja, ja op locatie. En, uh, en dan ga je gewoon filmen op je werk of zo in de kantine als de collega's uh, ons stoeien zijn of uh, ja. katten kwaad <laughs> uithalen, wat bij ons vaak gebeurt, of lachen. Joh. Dat, als je dat ziet jongen, dan wil, jij, dan wil je nooit meer weg daar, zijn bij dat bedrijf. volgende waarschijnlijk, ja. Ja, we hebben eentje, die hebben een beetje een grote mond, maar is dat allemaal niet zo gemeend hoor, wat hij allemaal roept. En dan pakken ze een beet en dan, dan houden ze, hebben ze hem helemaal in de folie ingepakt van de week. En eh, of, ze, of ze, gooien, ze pakken een beet en, er, en dan, dan legt hij ineens op zijn rug met stoel en al op zijn rug. Maar dat doen ze dan voorzichtig hoor, dus niet dat hij achterover wordt gegooid. Maar dan gaan ze achter hem staan en dan legt hij en dan moet hij opstaan. Nou ja, en hij is best wel zwaar lijfachtig, Dus dan moet hij helemaal opklimmen zo, want die gozer heeft haast geen conditie. En dan ja. maken we er wel eens fouten van, nou jongens, je leg in een duik, echt. Ik vind, ik, vind wel, ik vind het wel het mooie van hagenese ook. Ja? Dat, dat ze ook gewoon heel erg uh, straight zijn. Hè? gewoon. Dat zou ik zeggen waar het op staat. Ja, maar dat zijn Rotterdammers ook, hè? die zijn he ook heel rechtstreeks. Hè? Ik denk dat ja, het een beetje een de... randstadmentaliteit meer is. Ja, de randstad staat er vooral heel bekend om, eigenlijk. Want, uh, want de Rotterdammers ook, hè? die zeggen ook gewoon waar het op staat. Hè? Die hebben Ja, en, en dat is aan, wel hoor. vaak iets wa waar ik wel van hou. Ja. Want als, als, als, ik heb liever dat hm. iemand in mijn gezicht zegt dat ik een lul ben dan achter mijn rug. Ja, houdt, precies, Nee, en... ja, daar ben ik wel met je eens. Of ja. zeg dan niks, weet je. Houd ja. het dan voor jezelf, weet je, als je het niet durft te zeggen. Maar uh, Amsterdammers vind ik daarentegen wel wat gemoedelijker dan genezen. En Amsterdam als je daar gaat stappen. En je gaat per ongeluk stoot je iemand zijn glas om. Ah joh, kan gebeuren man. Uh, ik krijg nog een pilstje ook bij wijze van spreken. Maar als je dat in Den Haag doet. Het zal niet bij iedereen. Maar over het algemeen heb je wel gauw van een keer, ja kijk kijk, lul weet je. ga je dat weer weet je. Maar het zal niet gauw. Want je hebt er ook best wel tolerante mensen tussen. Maar over het algemeen is het van... Uh, Even van, nou ja, kloot, zo kan je niet uitkijken, weet je Hallo, eh, rustig, doe het ook niet expres, weet je Nee, nu, uh, maar je goed. nu zeg maar, een, op RTL4 heb je nu een reality show dat heet uh, Leven in de Schilderswijk of zo, geloof ik. Ah, nou, daar kijk ik niet eens naar. Ik hou niet van het Schilderswijk. Dus, uh, mm. nee, het is mijn wijk niet. Vroeger, uh, ja, het was vroeger ook niet, nou, laat ik het zo, ze waren bepaalde straten in uh, Schilderswijk vroeger die een slechte namen hadden. Maar ik, eh, ik moet er wel af en toe eens werken daar, maar eh, niet graag. Ik vind het geen prettige buurt meer. Nee, nee, nee. nee. Vroeger kon je er rustig doorheen lopen, snos. Echt waar. En je had wel een paar buurten waar het wel eens mis ging, maar over het algemeen viel het schilderzaak best wel mee. Maar de laatste twintig jaar vind ik het niks meer daar. Nee. Ja, kijk Mensen zijn het agressief de... en, en het verkeer ook, ze kunnen niks hebben. En, dus, uh, dat uh, ja, iedere, iedere stad heeft wel een, een wijk die, mm. zoals de schilderswijk denk ik ja. en, en, en, en het niet zozeer de buitenlanders hoor. ik vind de Nederlanders ook niet echt tolerant daar weet je wel nee, nee. Ik bedoel, want ik ben in Ipenbelg daar werkt alles door elkaar dus de helft Blanke en de helft is Turks Marokkaans of Surinaams nooit problemen daar dus het kan wel het kan wel dus ja, precies. precies. En, uh, ook vrouwen met hoofddoekjes, maar uh, je hoort nooit van rotte geit. Of uh, kinderen spelen ook met elkaar van diverse afkomst. Dus ik zeg, het kan, het kan dus wel. Ja, toch? inderdaad. Dus het idee. moet toch gewoon kunnen, ja toch? Precies. En helaas, ja, uh, er zijn uh, mensen die de, de, ja Ik moet ook wel zeggen hoor, dat er al vaak heel min over sommige groeperingen gedacht wordt. Ja, dat is een groep uh, die verpest het voor de rest. Ja. ja. En de rest krijgt dan ook een slechte naam. En de mensen laten vaak alleen maar de rotte kant zien. En uh, dan denk ik, ja, laat ook dus eens de goede kant zien, want je maakt mij niet uit dat er alleen maar slechte dingen gebeuren in het schilderswijk. Nee, zijn, en, en, en, uh, ik denk dat ze daarom ook die, uh, die realities zo gebruiken. Uh, dat zal best. Want uh, ik heb volgens mij één aflevering gezien en dan... dan... Zie je ook wel uh, ja, de goede de positieve dingen. Maar ik ding. zou daarvoor dus heb... gaan prijs willen wonen hoor, eigenlijk niet. Ik, ik zou wel uh, ja, een beetje dure wijken waar ik meestal gek op ben, weet je. Ik zou niet in een kakwijk willen wonen. Nee. Waar allemaal van die uh, rijke hufters wonen. Maar bijvoorbeeld een, een, een beetje middenwijk, zo'n uh, buurt zeg maar. Hoe noem je dat, zo'n wijken... Geen echte, geen echte kakbeurt, maar wel een buurt met een beetje redelijk opgeleide mensen. Die ja. zijn wat rustiger, weet je. Die kunnen wat... Eh, eh, ja, zo'n buurt zou ik wel willen wonen. Een beetje in middenstand, zeg maar. Ja, gewoon. Daar voel dat. ik me toch het meest thuis. Terwijl ik zelf ook laag opgeleid ben, voel ik me daar toch het prettigste tussen, eerlijk gezegd. Ik, ja, kan... ik, ik denk gewoon dat... Ja. Het, uh... In principe merk je vaak wel met, met wie het klikt en met wie niet, natuurlijk. Ja, het legt ook natuurlijk aan de karakter, wat voor karakter heb een mens, maar ja, goed. Ik bedoel, eh, ja. Ik Amai, ook, uh. Op mijn werk kan ik praktisch met iedereen goed opschieten, dus. Eh, dus aan mij ligt het niet. Aan <laughs> mij Amai. zal het niet liggen. Dat is ook wel heel belangrijk, hè? Ja, als je dat twee Want Zo. je hebt er niks aan als je elke dag met de luiten je schoenen naar mijn werk moet van. Oh, jij wat gaan ze nou weer uithalen, weet je? Ja, ja. Kijk, een gaantje natuurlijk. Ik haal ook wel zijn een uit en ze doen het met mij soms ook. Maar er zijn jongens die hebben een hele grote mond en, en die, die, die de grootste bek hebben, die, die worden ook vaak nou ja, gepest tussen aanhalingstekens. Die gozer kan daar wel tegen. Waar ik het net over had, hij kan daar wel tegen als een plaag, want hij doet het zelf ook. Maar je hebt ook mensen die pesten graag en als ze dan, dat dan met hun doen, dan worden ze boos. Kijk, dan hebben ze een probleem. Ja, dat is dan, wel. Uh, dan is het ja, niet dat is, meer even plagen, niet, maar dan wordt het traiter. Dat is dus wel, ja, dat is ook niet incasseren, maar wel. Uh, ja, wel precies. Ja, dan moeten ze het ook niet doen. Ja, nee, ja, nee dat klopt dat Maar dat, dat, dat, ik, ik ken die Ik heb die mensen ook gekend hoor, in het verleden. Hey, ik ga afsluiten. Hij is ja, het is gezellig. Ja, ik vond het ook gezellig. En uh, wanneer ga je weer uitzenden? Woensdag om 8 uur. Woensdag, nou dat is wel een mooie dag, want dan is Ridder Radio echt helemaal niks. Uh, ja, daar zit er ook, daar zijn er geen live uitzendingen hè, op woensdag. Daar, uh, daarom nou, daarom het zin... die, Ja, de enige die live uitzendt woensdag is Gerard. Oké, okay. maar uh, dat was ook de reden dat ik op de woensdag uitzend. Ja. Omdat Ridder Radio toch weinig uh, luidsprekers heeft. Dus ik denk, nou ja, dan ga ik op de woensdag, want ik zend. Uh, ja, ik vind, uh, ik ben geen concurrentie voor Guus, want om 11 uur stop ik vrijdag. Uh, nee, ik zet natuurlijk niet op vrijdag uit. Op uh, woensdag, zondag toch? Zondag, zondag hebben ze... en woensdag? Oh ja, zondag en woensdag. Maar ja, ja ik heb vrijdag dan wel zijn Halloween-uitzending gedaan. To, uh, tot uh, uur of 12 En uh, ja, ik vond het wel geinig. Ik heb alles online gezet. Dus... Ja, hey, maar dat, dat moet ook wel kunnen, toch? Ja. Hey, hartstikke bedankt voor, voor de medewerking. En ja, euh, en, nou ja, en tot, uh, misschien tot woensdag dan weer, hè? Ja, leuk, man. Gezellig. En misschien zie ik je morgenavond nog bij de radio weer. Ja, nee, ik denk dat we morgen nog wel gaan luisteren. Oké. Okay. Dus, uh, Oké. Okay. Fijne nacht. Hé, hey, wel Ciao. Ciao, ciao. Oké, okay, mensen, dan gaan we nog even één liedje draaien. Dus... Uh, Lisa, ja, wel te rusten, Poep. We wel te rusten. Uh, die, die de half tien zetten Is goed, half tien. Oké. Okay. Ja. En kijk eens, mag ik nog even zo'n een draad hebben? Ja, is goed. Oké, moet ik eten? Nou mensen, ja, dat was even wat anders. vrouwtje <lacht> gaat slapen. En ik ga even een muziekje opzetten, even, even om het af te leren. Dus zo, en dan gaan we afscheid nemen. Mensen, bedankt voor het luisteren. En we draaien nog één keertje. Another World. Daar komt hij.